Zeeën. 1. Het zee-tijdperk. Voor het Paleolithische tijdperk was er het vistijdperk, het watertijdperk of zee-tijdperk. De schepping komt voort uit de zee. Die werd gescheiden. Eilanden ontstonden. Zo was er doorgang in de zee tot de wildernis als de teruggang tot het vistijdperk. De mens leed echter honger. Ze moesten leven van dat wat de hemel hen gaf. Een heleboel kwamen om omdat ze niet volgens de hemel het geestelijke wilden leven en leren. Ze verletterlijkte alles. Zo diep gaat het terug, helemaal naar het oerwater-tijdperk. De mens leefde in grashutten, in bamboehutten, hutten hutte van riet. Het is een hemels beeld. We moeten het niet aards maken. Er valt veel te vissen in het oerwater-tijdperk. De oerzeeën droegen het medicijn voor de mens. Als de mens geestelijk leeft, dan wordt de mens geleid tot het juiste voedsel. Matig u geen roekeloze vrijheid aan. De kerk gaat niet zozeer om mensen en gebouwen, maar om hemelse woorden. Het is een hemels bouwwerk in het hart. Word sterk in het woord. Het hemelse woord stroomt overal doorheen door de gehele geschiedenis. Het stroomt vanuit de bron, vanuit de geschiedenis. Een heleboel is al gegeven aan de voorouders en roept om uitwerking. Je moet het gaan bouwen en verbouwen als een boer. Het moet vrucht gaan dragen. Het loopt overal doorheen. Je hart mag er vol mee worden en je mag erin groeien en het in jezelf laten groeien. En bloeien en vrucht dragen. Word vol van het woord. Deze openbaring gaat ook terug. Strijd met het woord in je hand, in de wildernis en in de onderwereld. Er is ook een vals woord, een woord wat u wil wurgen, wil vergiftigen. Nog steeds gaat het valse woord rond om de mens te vergiftigen en de dood in te drijven. Daarom hebben we het vaste woord nodig om hier tegen bestand te zijn. Proclameer het woord. Bestraf het valse woord op gezette tijden. Het is een oorlog om uw ziel en om de ziel van elk kind. Ook nu het hemelse woord is gekomen, is het oorlog. Het valse woord wil niet dat gij ontsnapt. Laat u niet verleiden. Laat u niet omkopen. Denk niet dat u vrij en zonder discipline de eindstreep kan behalen, want de overmatige vrijheid geeft juist de vijand meer vrijheid. Ze leven van hun vrije eigen gerechtigheid. Er wordt vrijheid gepredikt in roekeloosheid, en men hitst elkaar op in het vlees met vleeselijke middelen, maar het leidt juist tot gebondenheid, en de vijand heeft er baat bij. De lat hoog leggen. Wees niet zelfverzekerd in dwaasheid. Als kinderen bent gij kwetsbaar en valt gij in vele dwaze misleidingen. Dat is ook onderdeel van het lijden, maar als gij dan opgroeit in het woord, dan moogt gij daar ook uitgroeien als een geestelijk nomadisch leven. En dan moogt gij ook opbloeien. Als kinderen bent gij kwetsbaar en raakt gij diep verwond telkens weer en hebt gij vele trauma's, maar in het woord moogt gij vaste leiding krijgen. Gij hebt het hemelse woord nodig om aan het aardse, vleeselijke woord te ontkomen. Het leven is slechts vleeselijk, leugenachtig. Het is het rijk der leugens, maar toch werkt het als gelijkenissen, en toch is het hemelse woord hieraan tegemoet gekomen. Het is zo leugenachtig, wisselvallig en bedrieglijk, de vleeselijke realiteit, dat gij uzelf met niemand moet vergelijken, want alleen de hemel is de maatstaf. Houd dus de lat hoog, en laat het niet door anderen om je heen verlaagd worden. Vergelijk jezelf niet met hen en gebruik ze niet als excuus. De lat in deze vleeselijke realiteit ligt nu eenmaal laag, maar dat zegt verder niks over u en hoe gij zouden moeten leven. Gij vindt uw weg wel. Waar een muur is, is een pad. Het zijn geen onoverkomelijke bergen, maar bruggen. De zee die je overspoelt. Het goede ontwikkelt zich door in de mens, zo ook het slechte, afvallende, wegvallende, wat slechts een gelijkenis daarvan is. Geef iets lang genoeg de tijd. Het heeft altijd die twee eigenschappen. Het ene roept het andere op. Er ligt daar een ijzeren, onfrikbare bestemming voor de mens. Weet je wat mijn naam is? De smalle weg. Misschien ken je het wel. Wij moeten over het smalle pad door de enge poort, wat een moeilijk en kronkelig bergpad is door de wildernis, langs de ravijnen. En wij moeten zelf ook het smalle pad en de enge poort zijn. Die vloed kan niemand tegenhouden. Dat is iets van de geestelijke natuur. Dat is het bestaan, het leven. Dan vecht je tegen de zee. Die zee overspoelt je en neemt je mee. De zee is geneeskrachtig voor je hart. Lekker in de zee liggen, lekker zwemmen, geen gezeur aan je hoofd, slechts dit. Geen woord van boven gegeven en uitgezonden zal ledig wederkeren. Onthoud dat ook maar. Er is vloed en eb. Daarna vloeit alles weer weg en moet je het zelf leren, zelf leren doen, zelf leren zijn, ook naar jezelf toe. De bron loopt nooit volledig vol, stroomt altijd weer weg. Het gaat niet alleen om het worden en het zijn, maar ook om het blijven. Blijven in de bron. En alle kwajongens druipen af voor de winter, groeien in de bomen. Onrijpe vruchten moeten doorgroeien. Tot de bloem van het idee gaan, kinderen het laten uitspruiten. Loop niet weg met ideeën als die nog niet rijp zijn. Het moet gaan bloeien en bloesemen. De bloem draagt een hemels medicijn diep van binnen. De bijen vliegen hiervoor en ook andere gevleugelde insecten, allerlei soorten. Ze dragen het. Hebt gij honing? De vergeten wereld. De mens is gericht veelal op vraatzucht, op verdichten, op vermeerderen, maar er wordt ons door de hemel een heel ander pad getoond. Vraatzucht komt in allerlei vormen, sociale vraatzucht, seksuele vraatzucht, machtslustige vraatzucht, eerlustige vraatzucht, sierlustige vraatzucht. Waarom leeft gij eigenlijk? Om deze dingen te overwinnen, want ze leiden u tot de dood, tot de geestelijke dood. Het schip van het eeuwige leven staat in het soberste, in het minste. Je komt alleen binnen door je vraatzuchtige leven af te leggen. In het minste van het minste, het soberste van het soberste, oftewel het primitiefste, kan de mens terugkeren tot de oernatuur. Het geestelijke nomadische leven is de eindbestemming. Het zaad is gezaaid. Gij moet het land bebouwen. En als gij nog stukken van uw vlees ziet, dan moet er jacht plaatsvinden. Bescherm uw land. Houd speer, boog pijlen en mes bij de hand. Dat is een strijd tegen de zonde. Trek dingen in twijfel, stel vragen en trek ook de antwoorden in twijfel en stel vragen. Telkens weer. Gij neemt geen genoegen met het eerste de beste antwoord. Gij stelt uw vertrouwen niet zomaar op voorbijgangers. Overal liggen valkuilen op het geestelijke pad die uw denken proberen te strikken. Er is een oorlog om uw ziel. Word wakker en besef dat gij in het oerwoud bent en dat er overal op je gejaagd wordt dat het levensgevaarlijk gebied is. Wees op uw hoede. De vijand is sluw. Velen heeft de vijand al bedrogen. De mens vervreemd van zichzelf, de mens vervreemd van elkaar en van deze wereld, omdat er een vergeten en verloren wereld is die aan de mens trekt. Vaak als mensen over het vlees rouwen is dat de schijndood van het vlees, want het vlees leeft juist in hen voort. Pas op voor het wereldse en vleeselijke rouwen. Het is een oorlogstactiek, een valstrik die ze leggen. Ze loeren op bloed en hebben loktactieken. Als je met hen meeraalt, ben jij de volgende. Waar bouwt gij voor? Alle dingen om u heen hebben bronwaarden en beginwaarden die verborgen worden gehouden en die opgegraven moeten worden, want alles is van die bron afgeweken en is zich gaan vervormen. We spreken over de oernatuur, de buitenaardse en bovenaardse oernatuur. Het is uw adem, uw levensbron. Op de brug terug naar deze bron in uw ziel moet gij wachten op de kruisingen met andere bruggen om de blokkades op de brug door te kunnen komen. Deze reis is als een reis onder de grond. De mens moet niet alleen leren vliegen, maar ook leren vallen, leren de diepte ingaan. In de paradijselijke verlamming, de hemelse rust, kan het hemelse werk opkomen. Ren niet met zinnen weg, maar lees het in het verband. Andere boeken kunnen de sleutel vormen tot het beter begrijpen van dit boek. We hebben het over de filosofie van de hogere natuur. Er zijn punten die de mens telkens weer vergeet en daarom is het allemaal opgetekend. Het is aan te raden om er goed en diep over na te denken en er voor uzelf een uittreksel van te maken om de punten te onthouden, zodat gij niet telkens op een dwaalspoor komt. Waar bouwt gij voor? De mens is uit op eigen voordeel uit en de bouw van het geestelijke is veronachtzaamd in een grote ondankbaarheid. Ze rennen voor hun eigen koninkrijkjes, hun eigen huisje, boompje, beestje en gooien hun roeping opzij. Men gelooft het allemaal wel en dut in. Wordt alles dan gewoon afgeschoven? Verwaarlozing van de bouwoproep was er gaande van het geestelijke. Er moet fundament zijn en voor de huidige samenleving is er geen fundament. Men doet maar wat. Het is een grote bende. Kinderen groeien vandaag de dag totaal geestelijk verwaarloosd op. Het volk moet zijn eigen innerlijke beesten onder ogen komen. We hebben het over vruchtbaarheidsprincipes. Het gaat om het leren hemels redeneren en het afleren van vleeselijk redeneren. Praat jezelf niet in cirkeltjes. Praat jezelf niet in valkuilen. Stop met vleeselijk redeneren en leer weer luisteren naar de natuur. Stel jezelf onder een moeder. Keer terug tot je innerlijke natuurmoeder. Waar pronk je mee en hoe pronk je? Om wie of wat is het je te doen? De vleeselijke mens is maar een waan, een tijdelijkheid, vol met prots en praal, allerlei toeters en bellen, maar het is krankzinnige ijdelheid als het verloop van een Alzheimer-syndroom. Het wijst omhoog naar veel hogere dingen. Het gaat erover dat de vleeselijke redenaties plaats moeten maken voor de hogere, geestelijke redenaties. Door gevlei en geloven in gevlei mist gij het doel, glijdt gij er langs heen. Het is als een gladde weg. Geloof de mensen om je heen niet die door gevlei u in slaap willen sussen, zodat gij bent zoals hen. Of leeft gij nog steeds in het vlees van de letterlijkheid waarmee gij anderen onderdrukt in ellenlange saaiheid en dorheid? Het wilde woeste land. Ze wanen zichzelf van alles en nog wat. Laat je niet misleiden door titels, door aardse status, want ze spelen gewoon een verkleedpartij. Het is een rollenspel. Ze proberen je vaak maar wat wijs te maken, maar ga zien wat daarachter verborgen ligt. Wat houden ze van je vandaan? De dingen die boven zijn. En dan moet gij leren strijden, strijden tegen het beest van verdraaiingen. Het is geen goed leven te leven met het beest in groot bedrog. Het is alles verwoestend. Leer te onderscheiden goed van kwaad. Loskomen van het vlees. Het vlees overstijgen, ontcijferen. Ze hebben overmoedig de morgen gegrepen en ze worden erdoor misleid. Het religieuze beest vindt het niet leuk als gij puzzelt. Nee, hij voelt zich zo hoog en verheven boven alles en dat wil hij zo houden. Misschien voel gij zijn hete adem wel in uw nek. Hij heeft u op het menu staan, dus gij moet wel puzzelen. Het is een kleptocratie, oftewel een dievenstaat. Ze houden van overmatig geweld en overmatig bloed en overmatige smerigheid. Dat is voor hen de makkelijkste weg, met de bottenbel er tegenaan. Kinderen vinden ze allemaal te ingewikkeld, vrouwen zijn allemaal te ingewikkeld. Ze gaan de makkelijke weg. Het interesseert hen niks. En je moet eraan geloven, anders zullen ze je. Grote spieren volgepompt met uitwerpselen, om het kinderlijke en vrouwelijke geslacht te onderdrukken, en andere rassen, want zij zijn het superras. Ken je hun liederen? Heb je ze horen zingen? Ze hebben gedragsregels waaraan je je moet houden. Dat is de afgod die zij aanbidden. Ze volgen niet tot de wilderniskennis, maar hebben gebogen voor de mooris van de stad. Loskomen van de waanwerelden van het vlees. Kent het pad tot het wilde woeste land. Groot bedrog is tot u gekomen, o oh mens. Kinderen hebben ze uit de weg geruimd, vrouwen hebben ze uit de weg geruimd, allemaal om de mooris te kunnen bemachtigen. Het zelfbedrog van hen die het geestelijk werk veronachtzamen. Gij bent hier om te leren. Niet om te oordelen. Gaan tot de geestelijke school betekent u losmaken van de vleeselijke school, waardoor gij gebonden zijt. De mens roemt in zijn luiheid en onverschilligheid. De mens is heel pietluttig. Alles maar eenmaal. De mens is hierin vleeselijk netjes. Daar meten ze alles aan af. Het geestelijke werk strijdt hiertegen. Het is ontzielde kennis als er geen hemelse woede over de zonde is. Je mate van hemelse woede bepaalt je karakter. Het slechte mag niet goed gepraat worden. Er liggen veel gevaren op de loer, veel valstrikken. Het is de strijd tegen oude denkbeelden. Er moet een worsteling zijn voordat je de puzzel kunt oplossen, anders neem je genoegen met een puzzel die helemaal niet paast, wat geen ware oplossing biedt. Blijf werken in de mijnen om jezelf geheel leeg te maken en blijf door de wildernissen gaan totdat je in het wilde woeste land bent gekomen. De mens die geen geestelijke tochten onderhoudt zoals hierboven, maar alleen in het aardse leven, is vaak familiefiel. Ze hebben alleen maar oog voor de familie, voor de normen en waarden van de familie en daar gaat al hun tijd en aandacht in op. Er zijn een heleboel dingen die de mens niet kan zien. De ogen van de mens zijn te onderontwikkeld. Je kunt het alleen zien door de kwaliteiten van het hart te ontwikkelen. Dan gaan je geestelijke ogen open. Dan kom je in de wereld van verstand en hart waar al het onzichtbare hangt. Het loopt door alles heen. De mens is verslaafd aan gif, zet zijn medemens op een eng rantsoen om deze verslaving te waarborgen. Dit zijn blokken van versnelde materie en hierin is de samenleving opgesloten. Alles om je heen gaat razendsnel en je kunt het niet meer bijhouden. Het vleeselijke plant zich voort en woekert voort en zo wordt alles vaag en ver weg, dan worden de vrouwen dunner en eiler, en hun vlees wordt lichter en lichter, zodat hun kinderen niet meer veilig zijn en dan zijn ze meer vatbaar voor roofdieren en parasieten. Het zusterschap brengt de beschermende donkerheid van de vrouw weer terug en haar robuustheid, om het kind in de baarmoeder beter te beschermen tegen alles wat haar bedreigt. Het vlees plant zich voort. Zware sociale drugs. Zware familiaire drugs. De drugs laten de mens wanen. De vleeselijkheid en zonde aantrekkelijk gemaakt met een gouden laagje. Kijk ze eens lopen en pronken. Ze vinden zichzelf zo aantrekkelijk. Ze zijn zo ijdel en het is maar een heel dun goudlaagje. De wind kan het zo wegwaaien. Ze hebben zichzelf een hulp in het vlees gemaakt. Zo gaan ze in hun ijdele en eilende onwetendheid ten onder. Het is het blinde eilen van de verwaanden die aan de druk zijn. Het is als een klefaapje aan hun hart en aan hun ziel. En ze wanen dat ze een geliefde hebben en zo planten zij zich voort in het vlees. Het is een stortvloed van vlees wat wel lustig voortwoekert. Het werkt kinderen weg. Het sluit de ogen van de onoplettenden. Het zijn fluisteraars, vol van vlees. Ze spreken niet hardop, maar bedrieglijk, gluiperig, doortrapt, achterbaks. Ze maken giftig zoet, maar de zeeën zullen hen overstromen. 2. geestelijk volharden. Gij moet diep vallen om het eeuwige zaad voor te brengen. Het verderfelijke zaad van de stad sterft dan. Het eeuwige, onverderfelijke zaad komt als gij de diepere weg van het hongeren en minderen gaat, als een diepe val uit de stad, de wildernis in, waarin gij alles loslaat van de stad. De geestelijke wedergeboorte is te vinden in het woord wat achter alles verborgen ligt. Gij moet strijden voor dat woord. Gij moet puzzelen voor dat woord. Gij moet dat woord bouwen. Dat is wat de wederopbouw daadwerkelijk betekent. De wereld leeft door roekeloosheid, maar de geestelijke volharding brengt een heel ander zaad voort vanuit de diepte. We zien de zelfverzekerdheid in de stad als vleeselijke roekeloosheid en zorgeloosheid als grootheidswaanzin. Volharding is een hele andere weg, een hele andere zekerheid. Waarin heb gij uw zekerheden? Waar bouwt gij op? Is het voortgekomen uit voldoende onderzoek? Of hebt gij het allemaal verzonnen? Pas op met valse zekerheden en valse waarheden die niet voortkomen vanuit diep en volkomen onderzoek. Zij die niet meer twijfelen gaan overboord. Zij die niet meer overdenken. Grijp niet overmoedig, want dan wordt het uw strop. De grote bolwerken van grootspraak moeten afbrokkelen, verwoest worden. Door grootstoenerij mist gij totaal uw doel. Door alle grootspraak kunnen er een heleboel boodschappen dan niet tot u komen, omdat gij gilt als een zeugenkind. Ga geen relatie aan met een varkensbok. Blijf op een afstand. Door al dat gegil van het vlees zijn de hersengolven veranderd, want de varkensbok, die een soort rembok is, vlucht van zijn jager en brengt door zijn gegil de jager in een trance. Daarom ziet gij de varkensbokken ook niet meer, maar nette heertjes met stropdassen, meneren met opgeblazen spierbundels die op knappen staan en rondtippelende dametjes met oma-knotjes. Dat zijn de mentale schilden van de varkensbokken. Het zijn allemaal vormen van de varkensbokken om aan de jager te ontkomen, zijn vermommingen. Het vlees is altijd weer grensoverschrijdend en het wordt u tot grens. Uiteindelijk zal het vlees ingehaald worden, in een valstrik komen. Door de wildernissen komt gij tot een natuurdorp, tot het rode van soberheid, natuurlijkheid en de hogere vrezen. Het vleeselijke zaad zal weer tot stof wederkeren in de aarde. Het is iets van de natuur. Zonder deze strijd, zonder deze spanning, zou er geen leven mogelijk zijn. Het is dus een geheimenis van de natuur... en het is door het vlees uit het verband gehaald, verletterlijkt en gedramatiseerd. Veel fabeltjes worden erover verspreid en gesproken. De schepping is er nog niet geweest. Er is nog steeds een strijd om het binnendringen van de eicel. Zorg dat je het wint. Je bent nog steeds slechts een spermacel, en je moet het winnen van massa's vleeselijke spermacellen. Dit is aan zee, een landstreek die een woeste woonplaats is. In ballingschap zult gij een rustplaats vinden in verlaten land. Het is een zeevolk. Zij zijn vissers van mensen, vissers van zielen. Als het vrome het vleeselijke doet verteren, dan betekent dit het verminderen van de verzinsels van de volkeren. Het zal dus uitgedund worden en een andere betekenis krijgen. Ze zullen worden tot een eeuwige woestenij. De roem van de afgoden en de ijdele eer door mensen ontvangen zal als vet wegsmelten. De zachtmoedigen zijn onderwijzers en zij hebben zich afgezonderd leven in de wildernis. Zij zijn de minste, de laatste. De wildernissen staan voor de leegtes, het zijn van de minste, en zo kan deze vruchtbaarheid plaatsvinden, en zo zullen de oerbronnen geopend worden. Dit is een dialoog tussen de oermoeder en haar kind. De kennis die in ijver bestaat. Wat is de ware oorlog? De werkzucht en de leerzucht. De vleeselijkheid heeft deze mate van ijverigheid niet, want die loopt altijd de kantjes ervan af. Hebt gij de eeuwige ijver al ontvangen, of schuift gij dit af op de afgod? De mens heeft een heleboel valse afgodsbeelden gemaakt en dat lopen ze na. Eeuwige ijver kennen ze niet. Het is nu tijd om te zaaien, om te onderwijzen. Het is nu tijd om te zaaien, opdat je later een oogst hebt. Wees ijverig, maar niet in het vlees. Allereerst moet het onderwijs tot de doden gebracht worden. De eeuwige ijver laat het niet na de zonde te bestraffen, het vlees in de mens, en dit is de grootste dienst die een mens kunt bewijzen. Vergeet verder al de aardse, plakkerige liefde maar. Want dat zou hen alleen maar in slaap doen sussen en dan ben je in principe gewoon hun vijand geweest. Soms is er geen tijd voor liefde, maar een tijd voor haat. Soms brengt haat je veel verder dan liefde. Dat begint in uzelf. Dan moet gij eerst weten wat de zonde is, dus je moet eerst een leerijver hebben. Want anders bent gij niets anders dan gewoon wetties. Luie mensen kennen niet, maar pretenderen. Door grote roddelpraat blazen ze zichzelf op tot dikke bluf. Het zijn de werkingen van het vlees. Laat niemand denken dat het zo uniek is, dat het vreemd is, want het is al zo oud als de wereld zelf, maar deze dingen zullen weer voorbij gaan. Er is een tijd van liefde en een tijd van haat, een tijd van vrede en een tijd van oorlog. De eeuwigheid openbaart zich in de toornende, oorlogzuchtige ijver. Laten we dat goed onthouden dat de eeuwigheid zich op die manier openbaart, en stoppen de eeuwigheid voor te stellen als verwende romantiek. De komst van de eeuwigheid is in wervelwind en storm, oorlogzucht, als leerzucht en werkzucht. De kennis bestaat dus ook volkomen in ijver. In niets anders. Als je geen werker bent, vergeet het dan maar. Als je leeft om te rusten, vergeet het dan maar. Maar wees niet ijverig in het vlees. Ken je principes en ken je grenzen. De ijver gaat over het smalle pad, door wildernis en over bergen bouwt zich geen stad en naam. Zonder de ijver zal er geen oogst zijn. Het vlees is overmatig oorlogzuchtig. Hele selectieve, afgemeten ijver, snelheidscijfer Ze zullen door hun eigen wapenen ten onder gaan. Ze strijden en snellen meer dan dat ze bouwen. Er is geen balans. Ze leven in overmoed, niet in ware eeuwige ijver. Ze hebben een expansiedrift, geen leerdrift. Laat het je niet bevreemden, al die vleeselijke mensen. Het is niets nieuws. Die waren er altijd al. Maar ze komen en gaan ook weer. En dan zal het geheimenis getoond worden in de ijver. Er is een tijd om los te laten en een tijd om vast te houden. Het vlees houdt van protsen, maar zonder de eeuwige leerijver is het allemaal waardeloos. Het vlees vecht liever dan dat hij leert. Hij is een vechtersbaas, maar tegen het leren. Er ontbreekt dus wat aan zijn ijver. Zijn opgepompte spieren zijn leeg. Het is allemaal bluf, zonder inhoud. Er zit geen ziel in, geen hart. Het heeft geen luisterijver. Zij zijn onstandvastig. Ze verkopen volkeren door hoererij en de hoer bindt haar liefhebbers aan zichzelf door bijgeloof. Door dronkenschap gaan zij ten onder. Het vlees zal dus weer ten onder gaan. Laat daarom de innerlijke mens besneden zijn, opdat er plaats kan komen voor de ijver. Uw eigen standpunt is helemaal niet zo interessant in het grotere verband van de eeuwigheid. Het doet er niet toe wat gij denkt of vindt. Het vleeselijke moet afsterven, het koninklijke vlees ook die denkt dat zijn eigen standpunt zo superieur en belangrijk is. Gij dient helemaal alleen tot de ingangen van de eeuwigheid te komen, opdat eeuwige kennis op u uitgestort worden. De mens zit vast in koninklijke stammen die tegen elkaar strijden, allemaal vol van expansiedrift. Leg alle koninklijke rechten af, alle koninklijke status van het syndroom van de eerste. 3. De eeuwige oorlog Keer terug tot de zee en ga weer twijfelen, piekeren, onderzoeken en leergeleid te worden om het vleeselijke af te leren. Zonder besnijdenis zal de eeuwige leiding niet komen. De besnijdenis is er ook voor om de mens te besnijden van de overliefde en overvriendschap die de mens in het vlees heeft. Als er te veel liefde is, worden namelijk de ogen gesloten en ook als er te veel haat is. Daarom is er ruimte voor beide in het medicijn en zo zal de mens aangesloten zijn op de eeuwige leiding. De mens moet opgewekt worden tot de geestelijke oorlog. De geestelijke oorlog is belangrijk voor de besnijdenis. De eeuwigheid is vanwege de hogere verbanden die de mens in zijn vlees niet kan overzien zeer onstuimig. Er is daarom een grote noodzaak voor geestelijke oorlogsvoering tegen het vleeselijke. De besnijdenis rukt het voortwoekerende vlees eraf en werpt het in de zee. Het is een geheimenis. Het vlees is woest, roekeloos, ongetemd, totaal uit het verband gehaald. Kies je voor plundering of voor geleid worden? Geleid worden komt voort uit de herstelde band tussen moeder en zoon en tussen moeder en dochter. De moeder is een principe waardoor gij kind kunt worden, namelijk het minderen, het hongeren, en dan gaat er een wereld voor u open, want waar gij u aan vasthield, hield u alleen maar tegen, en hield een heleboel voor u verborgen. Het is allereerst koud, als een sprong in het water, maar zo komt gij tot vaste land. Er is een eeuwige medogeloosheid die blijft toornen tegen de vleeselijkheid. Het heeft slechts literaire waarde als metaforisch. Dit is de goede boodschap dat het vleeselijke zich niet zal herstellen, dat de zonde niet meer opstaat, want het vlees is dodelijk verwond. Wel zal de mens dit dus voor altijd moeten gedenken en beleiden, leven. dus gij hebt wel degelijk met een eeuwige oorlog te maken, opdat de mens nooit vergeet wat hij heeft geleerd. Zo niet, dan zou de zonde weer kunnen terugkomen. De hyperbolische wereld. Hyperbolisch betekent overdreven, vaak om een boodschap te verkondigen, iets extra kracht bij te zetten. Het hele leven is hyperbolisch, en als je de hyperbolische betekenissen niet kent, kun je daar zwaar overstuur van raken. Het leven geeft zwaar hyperbolische boodschappen en zeker moeten wij deze lessen leren. Vele leven in een roes en missen bepaalde schakels. Er is een gevallen aarde en een gevallen natuur. Het is een hyperbolische wereld. Alles zwaar overdreven als een karikatuur om een boodschap over te brengen. Uiteindelijk zal die boodschap komen. Het leven geeft vaak niet mee. Vaak moet je om dingen heen werken en heb je te maken met de vleeselijke, hyperbolische stijfkoppigheid van de mens. Stug zijn ze van aangezicht, met een hard voorhoofd en een stug hart, met een zware, onbegrijpelijke tongval. De oermoeders roepen. Het oerwoud heeft gegeven, het oerwoud heeft genomen. De regen valt niet slechts op één dak. Alleen dwazen testen de diepte van de rivieren met beide voeten. Het eeuwige woord is de dialoog tussen oermoeder en kind en de oproep tot een volkomen offer, tot volkomen leegte. De mens moet het niet inhouden, maar delen. Het is een regen die de hele dag duurt, de eeuwige regen. Zo mag de mens zijn hart uitstorten bij de eeuwigheid en niets achterhouden. Zo herstelt de regen het contact tussen hemel en aarde en is er vruchtbaarheid. De moeder roept het kind op tot gehoorzaamheid, opdat het het kind wel gaat. Gehoorzaamheid heeft te maken met de wording. De nachtmerrie van de feutus. Mensen maken voortdurend hun goden, afgoden en koningen. Denk niet dat deze goden en afgoden veel in te brengen hebben. Nee, de mens beslist alles. En zo worden deze goden en afgoden vaak overbelast. Een van de taken van de vromen is om deze goden te bevrijden van de mens en tot rust te brengen. God, of dat wat ze God noemen, en daar pakken ze soms gewoon willekeurig wezens voor, is de slaaf van de mens geworden. De mens aanbidt niet God, laat je niet voor de gek houden. Nee, God moet de mens aanbidden, want de mens zit op de troon. De moderne afgod handelt in overmatig en overmoedig licht, wat hen alle blind houdt. De ware schepping is er dus nog niet geweest en die moet de mens vinden in de oerbaarmoeder. Er is een worsteling tussen mens en god, want er zijn ook zoveel valse goden, zoals er ook valse menselijkheid is. Laat je niet bedonderen door mensen die wuivend in de kerk staan met hun handjes in de lucht. Velen zijn gewoon op zoek naar een god of afgod die ze tot slaafje kunnen maken, voor hun karretje kunnen spannen. Laat je niet bedriegen door die heupwiegers en handjeklappers. Ze zijn op jacht naar een god of een afgod, waar ze zich hevig aan te goed kunnen doen. God als prooi. Prik er doorheen door al die hevig bedriegelijke optochten. De ziel wordt opgesloten gehouden in eenzijdige tirannie. Worstel met de wachters en probeer dan de tunnel te vinden om daar uw geestelijk leven en filosofie te verdiepen. De wachters van genotzucht, van valse religie, afgoderij, jagen op u. Alles is nog gemaskerd. En gij moet het masker leren kennen, leren omgaan met het masker, als een medicijn. Het directe kan de mens niet aan. Soms zeggen mensen dat ze er maar niet overheen komen. Maar je kunt er ook niet overheen, alleen maar doorheen. Het leven wil een besnijdenis en die is filosofisch, spreekwoordelijk. Ga tot de eeuwige gecompliceerdheden, anders leef je slechts in een eenzijdige leugen. Forceer de dingen niet. Laat de dingen zijn zoals ze zijn en ga puzzelen. Het is een kronkelig en smal pad. Om ergens te komen ga je heen en weer. Geloof niet in de verdichtheden die je worden aangeboden, want dan raak je zelf ook verdicht en dan slippen al je kanalen dicht. Laat je niet misleiden door uiterlijkheden, door gevestigdheden, door roddels en geruchten. Dingen zijn niet wat ze lijken. Ga naar de wortels van de dingen, dus ga terug naar de oorzaak. Ga terug naar het oer. Denk in lagen en stappen waar dingen vandaan komen en wat ermee is gebeurd. Kloppen dingen wel zoals het wordt opgediend? Of houdt iets of iemand je voor het lapje? Het zijn ongeborenen, feutussen. Het zijn miskramen. Dat is wat de huidige wereld is, een miskraam. Het zijn nachtmerries van de feutussen. De eeuwige zorg. Soms komt de mens op punten dat er groot gebrek is, maar toch ontbreekt er dan niets, want er is omringing en omhulling door de eeuwige zorg, en die is overal, en die is van een hele andere materie. Tussen het alreeds en nog niet is er soms nog spanning in het aardse leven, dat er twee dingen naast elkaar leven die aan elkaar tegengesteld schijnen te zijn. Maar dan nog doordringt de eeuwige zorg alles en is de mens opgenomen in die zorg, die alles vervult en alles zal vervullen, in eeuwige kennis. En hier mag de mens zijn hele leven lang over nadenken om tot de dieptes daarvan te komen opdat er zo telkens weer een nieuw leven aanbreekt, een groot geheimenis. In die zorg hebt Gij alles, want het is van een andere wereld groter dan deze wereld. Zorg is een samenwerking tussen horen, gehoorzamen en oerkennis als de wijsbegeerte. Dit is een discipline. Deze zorg is het ware zoonschap. Het gaat erom dat de natuurprincipes groter worden, dat de mens het verband gaat zien, maar de mens zelf moet kleiner worden. Op aarde heeft men dit allemaal verletterlijkt. De boodschap is altijd weer, neem niet meer dan je is toebedeeld, maar schuif je eigen plichten ook niet op anderen af. De eeuwige oproep. Ga niet hoger dan uw voegen en wordt niet overgeestelijk ten koste van belangrijke principes. Het aardse leven vormt uw karakter op dat u gevoelig zou worden voor de eeuwige oproep. De mens werd ongehoorzaam aan de eeuwige oproep en ging vleeselijk werken en vleeselijk zijn voedsel bereiden. En zo brak de eeuwigheid los van de aarde en kwam er gif, chaos, conflict en de dood. Uw leven moet gij offeren aan de hogere structuur, uw vleeselijke leven opofferen en daarvoor zijn allemaal beelden gemaakt die symbolisch zijn, niet letterlijk. Chaos, conflict en de dood zouden de mens juist moeten aanzetten om de tocht terug te maken tot de eeuwigheid. De mens wordt voortdurend misbruikt en mishandeld op deze aarde en het is als een fuik. Er zijn dingen die gij niet kunt wegwassen. Het mes is diep gestoken, maar het wijst op een diepere realiteit. Wees als de kinderen. Als je grijpt sta je je eigen ontwikkeling en onafhankelijkheid in de weg. Het gaat dan bijvoorbeeld over macht, rijkdom, eer. Het maakt je tot een slaaf van een afgod. De kinderlijkheid is de onwetendheid. Soms weet de mens veel te veel en is het overmatig geworden en tot een gevangenis. Dan is de onwetendheid de bevrijding. Het kind heeft de sleutel. Er is een heleboel kennis die zich aan je wil opdringen die je helemaal niet nodig hebt en die je alleen maar van het pad zou afleiden. Autoritair gedrag is iets van grijpgrage volwassenen, terwijl kinderlijkheid op basis van gelijkheid is. Je bent zowel leerling als onderwijzer en dat kan alleen met gematigde, bezonnen pas. Wat heb je eraan als alle domme en dwazen van de wereld aan je voeten neervallen? Je bent dan slechts hun slaaf geworden. Ga niet lopen vissen naar complimentjes. Want dan ben je zelf de vis die in het lokkaas bijt. Discipline is goed, maar overdrijf niet. Geef ruimte aan zelfontwikkeling. Geef ruimte aan de natuur en het natuurproces, want anders zal de zee komen om alles weer weg te spoelen. Telkens moet het tot hogere vormen kunnen komen. Uiteindelijk zal de natuur het moeten doen, je eigen hogere natuur. Zoek niet naar excuses om te kunnen zondigen. Het kind staat voor de onschuld. Het kind is een beeld van het verborgenen, zoals de zee is. Over is een parasiet. Een kind is niet zelfbewust, een kind heeft zichzelf verlogend... en wordt voortgedreven door abstracte werkelijkheden... heeft niks te maken met wat anderen denken, maar leeft geheel in zijn eigen realiteit omdat al het andere nog ongrijpbaar is, en dat is een zege en kinderlijk geluk. Het kind spreekt een andere taal. Verwar kinderlijke onwetendheid en roekeloos kinderlijk gedrag niet met volwassen egoïsme en hebzucht. Kinderen dragen een heel ander patroon, en omdat ze alles nog niet weten, uiten ze zich op een hele andere manier, met hele andere betekenissen. Ze zitten niet op dezelfde golflengte als de volwassenen. Ze worden nog door hele andere krachten voortgedreven. Een kind kan zich niet goed en niet lang concentreren, omdat meerdere werelden aan hem trekken. Daarom is een kind snel afgeleid. Toch is alles ongrijpbaar voor een kind, wat de kinderlijke honger is. De natuur is medogeloos. De mens wacht op de regen. Hij staat op het zand van de zee, wachtende, terwijl er over hem geroddeld wordt, terwijl er vooroordelen naar zijn hoofd worden geslingerd, omdat hij niet met hen meedoet, niet zoals hen is. En zo moet hij leren volharden in deze weerstand, en niet toegeven aan de verleidingen, want dan zouden zijn handen en voeten er afgehakt worden en zou hij werk moeten doen wat geen werk is. Hij moet een relatie krijgen met de zee en met de zeelucht. Hij moet de baarmoeder in. Hij staat op het zand, al zo lang, totdat het modder wordt. Hij is omringd met mensen die in hele nauwe cirkeltjes lopen en denken. Hij blijft staan, ook al wordt de grond onder zijn voeten tot een moeras. Hij kan niets terugzeggen, hij kan zich niet verdedigen en kan niet wegvluchten. Dan wordt het water langzaam tot bloed en ook het zand waarop hij staat. Er is overal bloed. Het is tot een hol geworden. Het kind komt hier tot de moederborst. Het kind wordt hier opgevoed. Op alles moet het kind hongeren, opdat het de moederborst kan bereiken, de hemelse melk. Het kind is geboren. De melk begint te werken in het hoofd en het hart van het kind. Het kind is nu geheel weggezakt in het hol en verdwaalt daar. Zijn moeder is de honger en hij heeft hongerbeelden en hongerdromen. Het is niet mogelijk om zomaar altijd te blijven doorhongeren en blijven wachten, want uiteindelijk valt de hongermens in de kuil door zijn zwakheid. Dan stort de mens in en zijn tranen zijn deel als een pasgeboren kind. Als je door de hemel gevoed wil worden, moet je afwachten en veel ander voedsel afwijzen. Je moet een gelofte afleggen tot de hemelse honger. Op het breekpunt komt het nieuwe leven je tegemoet. Soms zie je in dat je niet verder kan, dat alle wegen doodlopende wegen zijn, en dan moet je tot het uiterste tot bloed, zweet en tranen, tot grote wanhoop aan toe, wachten op de hemelse weg. Alles moet je ervoor achterlaten. Alles moet je ervoor over hebben, anders leef je slechts in een leugen. Alles komt op zijn tijd. Het is niet aan de mens om dat te bepalen, want de mens overziet het niet. De natuur houdt met alle meespelende factoren rekening, en daarom is de natuur de natuur. Het is medogeloos tot het menselijke denken. 4. De zee zuivert. Het wapen is zoet en moet zoet zijn om de mens te beschermen tegen overmatig gebruik van het wapen en overmatig oordeel. Veelal oordeelt de mens uit gemakzucht de ander veel te zwaar. Veelal grijpt de mens ook veel te snel naar het wapen en richt die op de symptomen en niet op de oorzaken. De mens voert een strijd tegen vlees en bloed, niet tegen de vieze lucht. En het wapen van de mens is niet zoet, maar zwaar, overzwaar bitter en dramatisch. De mens is niet bepaald creatief. Altijd heeft de mens zijn woordje klaar en het is vaak niet zoet. Nu moet het natuurlijk ook niet overzoet zijn en normaal gesproken heeft de mens ook veelal een bitter medicijn nodig, maar het ware zoet is minderend. Wie altijd maar weer een zwaar overbitter wapen trekt, trekt dit in principe tot zichzelf. Zowel de mens als het wapen vaagt weg als de mens er naar grijpt, wat een eigenschap is van het hemelse zoete. Ga geen zwaardere gevechten aan dan je aan kan en vecht niet meer dan nodig is. Ga geen gevechten aan waar je niet klaar voor bent. Soms is het tijd om te vluchten. Waarom moet het wapen zoet zijn? Omdat je mogelijk aan de verkeerde kant strijdt... of misschien word je wel door hogere autoriteiten in die strijd gedwongen. Wat heeft het voor zin om als een dief door het leven te gaan? Het is slechts lucht wat je steelt. Laat daarom je wapen zoet zijn. Neem niet te veel weg. Wandel met genade, want je mocht het eens aan het verkeerde eind hebben. Vele mensen hebben een ingebeelde hemel die geen grond heeft. Er is geen natuurlijk fundament en er is geen hemelse verzoeting. Ze zijn overmatig bitter en star geworden, ingedut. Het is zoet om jezelf af te vragen. Heb ik misschien iets over het hoofd gezien? Zoet is ook, ga ik misschien nu niet iets te snel in mijn redeneringen? Ben ik misschien nu niet onredelijk? Zo verzoet je je leven en dat van anderen, om los te komen van overmatige bitterheid, starheid en snobberigheid. Vraag jezelf af, voor wie strijd je eigenlijk? Wat is je doel? Kom tot de oerwaarde van het menselijk bestaan. Het wapen is zoet en glijdt altijd weer tussen de vingers door van de mens, als water. En dan is de mens in de zee om gezuiverd te worden. Zout is voor de zuivering. De mens heeft zoet en zout nodig, maar alles met mate. En laat het van de natuur zijn. Geen zorg zonder voorzorg. In voedsel van de natuur zit al een bepaalde zoetwaarde en een bepaalde zoutwaarde. Eet met mate, leef met mate. Dan is het wel dadig. Het natuurmedicijn mag niet overmatig gebruikt worden, want dan verliest het zijn werking. Daarom zeggen wij altijd, minder is meer. Neem je meer van iets dan nodig is, dan raak je het kwijt. In het paradijs zijn veel bomen met zoet, maar voed je met oude deugd... en gebruik het zoet als wapen, opdat je het pad vindt. Er zijn uitzonderingen op de regel en het water is een beeld van de onpeilbaarheid... en gaat vooraf aan elke hemel. Het is hoe dingen in het algemeen zijn, ver weg en ongrijpbaar, veranderlijk ook... Dus ga niet zomaar verhaaltjes verzinnen over mensen en dingen. De mens weet in eerste instantie niks. Er is moeite voor nodig om kennis te verkrijgen. Het komt je niet aanvliegen. Je moet de berg opgaan, alles achter je laten, de roddels van de stad. Houd alle factoren in acht. Versimpel het niet. Sla geen stappen over. Het is klimmen en zwemmen. Zonder een boot kom je er niet. Alles komt uiteindelijk weer ver weg, alles verlies je weer en wordt ongrijpbaar. Kennis moet gezuiverd worden en in het verband komen. Oude kennis moet plaatsmaken voor nieuwe. Misschien zijn er veel dingen verkeerd gegaan en verkeerd geïnterpreteerd. Wacht met sociale contacten als het nog geen tijd is. Laat de natuur het rijpen. Maak geen overmoedige stappen. Je zal misgrijpen terwijl je niks hebt, ook al denk je dat je iets hebt. Als je het geestelijke niet hebt, heb je het natuurlijke ook niet. Je bent slechts vergiftigd. Ga niet zomaar over tot zorg, maar voorzorg. Laat emoties je niet bedriegen. De zee als scheppingskracht. Wacht op de betere dingen. Neem niet het voor de hand liggende. Het moederlijke is altijd het begin. Zij weten weg en anderen volgen haar. Vaak moeten er eerst overstromingen zijn voordat de mens terugkeert tot de natuurmoeder en naar haar luistert. Omdat het volgen van een moeder heel gevaarlijk kan zijn, omdat er ook valse moeders en verwarde moeders zijn, moet dit gezuiverd worden aan het woord probeer je situatie te doorgronden aan de hand van het orakel van het woord. Durf door droge tijden heen te gaan van veel piekeren en twijfelen, zodat je niet op het verkeerde schip terechtkomt. Als er weer iets in je opkomt, ga er dan niet als een dolle bezetene mee aan de slag. Pas op voor de hebzuchtfactor die kan meespelen in alles wat je wil gaan doen en besef, het is ver weg, ongrijpbaar. En volg dan het pad om alle hebzucht buiten te sluiten. Neem niet te veel van het orakel en niet te weinig en laat het in de juiste balansen komen. Laat u telkens weer testen aan het woord, opdat alle overmaat wordt afgesneden. Soms is het even tijd om te stoppen met al je ondervraging van anderen, maar jezelf te laten ondervragen door de hogere bron. Kijk of er nog onbeantwoorde vragen zijn die de hemel aan je heeft gesteld. Maak er zaak van die te beantwoorden. Blijf niet in verzuim. De mens moet zijn vrouwelijke pool in balans brengen met de mannelijke pool. Er kan vrouwelijke overmaat zijn en mannelijke overmaat. Daarom zijn ze in gevecht. In worsteling. Al het overmannelijke moet sterven, en het overvaderlijke, en zo ook al het overvrouwelijke en overmoederlijke. Hiervoor is er een moederlijkheidsriool nodig, om het in juiste banen te leiden door de afvoer heen. Er moet een goede afvoer zijn, anders wordt gij misschien een hangerig kind wat niks in zichzelf ontwikkelt en wat heel gemakkelijk denkt dat alles wat de moeder doet en zegt goed is en waar, of je ontwikkelt zoveel moedelijkheid in je dat je innerlijke kind erin verdrinkt. En zo word je controleziek en controlezuchtig zoals een standaard wereldse volwassene. Er wordt om gewet, er wordt markt in bedreven. Misschien ben jij één van de kemphanen en hebben anderen geld op jou ingezet. De een zijn dood is de ander zijn brood. Soms moet je vechten. Soms moet je je laten ondervragen. Wat betreft orakels, die worden vaak opgediend als gezelschapsspelen. Maar nog belangrijker is het om gevoelig te worden, gevoelig te worden voor de reacties die ze op elkaar hebben, op hun gevechten en verhoudingen, hun hiërarchieën en volgordes, en ook de seizoenen daarin, de cirkelmatigheid, het cyclische element ervan. Mensen gaan spelende wijs met de orakels om, omdat dat een goede leermanier is, en ook helpt om de gevoeligheid ervoor te ontwikkelen. Zo komen de orakels met vele situaties en tafereelen in aanraking, worden er als honden op losgelaten. De kemphanen kun je ook zien als je leven wat in aanraking komt met het orakel, en dan is er een gevecht. Er moet heel veel gehakt en gesneden worden. Laat je leven niet op zichzelf bestaan, maar breng het in aanraking met het orakel om er vat op te krijgen en er het beste uit te halen, opdat je leven nut krijgt en richting en doel. Zeestromen die krachtig op elkaar inbeuken en op de rotsen slaan en daarachter een rustige zee met een boot in de verte. Een vrouw die in het water staat en bukt. Moedelijkheid die zich ontfermt over de golven en stromen en rust veroorzaakt. Ze haalt de gezonken boot uit het water, ontfermt zich over het afgedwaalde kind. Ze buigt zich over een mand om het te wassen of om dingen erin op te halen. De chaos van het water is haar scheppingskracht, haar kracht om op te halen en thuis te brengen. Ze is de uitvoerende macht van de hemel. Het gaat over het leren over dingen heen te kijken. Dat kan alleen als je gevoelig en moedelijk wordt over de elementen je verantwoordelijkheden neemt en draagt. Gij weet hoe gevaarlijk het moederschap kan zijn... Hoe makkelijk het uit zijn bedding kan treden om alles te verwoesten. Het orakelbeeld van de dood van de vrouw, wat een symbolische dood is, is als de afvoer van het moederlijke, een riool waarin het overtollige weggespoeld kan worden. Elk gebrek aan moederlijkheid is ook valse moederlijkheid, dus dat kan ook wegstromen. Moederlijkheid moet zo verinnerlijkt worden, verdiept en zo gerangschikt als een hemels sieraad. Alleen het orakel kan klaarkomen met het geheimenis. Heb je de veer? dan kun je jezelf ontstijgen en opgaan tot de hogere natuurkennis en daarin oplossen. De mens moet vechten met de stadse orakels en komen tot de diepere orakels en komen tot wijdere uitleg. Blijf niet telkens in dezelfde cirkeltjes lopen, maar doorbreek de cirkels. Als het orakel op de juiste manier wordt behandeld, geeft het de juiste antwoorden. 5. Een vrouw kan een sta in de weg zijn. Het vergeten betekent niet letterlijk zomaar alles vergeten, maar door het orakel ga je er zicht op krijgen op de diepere betekenis. Je gaat dan zien hoe alles van het orakel is. Ontsnap door de ondergrondse tunnels van de stad aan de stad, wat gij alleen door het orakel kunt doen. Dit is dus absolute basis voor elke ontsnapping en vrijmaking. En dit zal dus altijd weer een verdieping zijn. Het orakel gooit niet zomaar dingen weg, maar verwerkt het en zorgt voor een goede en eerlijke afvoer. Voordat je met mensen gaat communiceren, communiceer met het oerorakel van het leven, anders heb je geen leven, Leef je maar raak. Denk aan de grote zeedieptes. De zee is rustig. De eilanden zijn stil en onbewoond. Communicatie tussen mensen zou giftig zijn. Denk aan de verbondenheid en gevoeligheid voor het orakel. De vis trekt zich voldoende terug om gevoelig te worden voor het orakel. Er zijn geen mensenstemmen meer tussen of andere afleidende factoren. Kom los van sociaal gif. Laat je ontgiftigen door het orakel. Moeder natuur is een orakel. Ook als je wordt teruggevloten, Geef dan niet toe. De tijd is nog niet rijp, ook al denk je reden te hebben. Ga niet over tot zorg, maar voorzorg. Laat emoties je niet bedriegen. Zorg en verzorg dus eerst het orakel. Maak het eerst goed en houd het goed tussen jou en moeder natuur. Volg de vissen tot de grotere stromen. Ga dus tot het orakel en ga ermee de diepte in. Zo komen de stromen los. Verwerk het, kanaliseer het, structureer het, opdat je energiebron gezuiverd wordt... ...en je energiesysteem. Zo blijf je zuiver. Je bent een lopend riool, dus krijg het in orde, anders loopt de weg dood. Je kunt niet zomaar gaan vissen. Eerst zal je alles moeten verliezen en zelf opgevist worden. Je moet dus persoonlijk betrokken zijn bij alles wat je doet... ...alles hebben doorleefd en niet zomaar dingen gaan doen. Dit zijn dus ingewikkelde zaken waarin alleen het orakel inzicht kan bieden. Kom niet tot snelle en makkelijke conclusies. Voor het orakel moet je betalen... Je moet de antwoorden kopen. Ook in het orakel is het loon naar werken dus. Inzichten moet je geestelijk kopen. Wees bereid het orakel te zoeken in droog en rotsachtig gebied, steen voor steen. Laat je niet afschepen. Geestelijk leren rekenen. Uiteindelijk is het orakel een soort geestelijk belastingssysteem en tegelijkertijd een verzekeringssysteem, ook als het hebben van hemelse aandelen. Door het orakel komt gij in aanraking met moeder natuur. Het is haar hart. Het is haar baarmoeder als een hemels natuurriol. Het riool is vol met bloemen. De natuur is het ware riool, de ware afvoer en verwerking. Laat je niet op een zijspoor brengen. Ga geen gevechten aan die niet nodig zijn, want het neemt alleen maar je tijd in beslag en rooft je energie die je ergens anders voor moet gebruiken. Het zijn rovers. Negeer het. Ren weg. Hij had ook in de stad kunnen zijn met de vrouwen van plezier en met drinkgelach, maar nee, hij koos ervoor om de natuur in te gaan om moeder natuur te zoeken en houdt de vrouw alleen in zijn dromen. Hij verkwist zijn tijd, geld en energie niet aan middelmatige zaken. Hij heeft de lat hooggelegd. De natuur is zijn vrouw en moeder. Een vrouw kan een sta in de weg zijn als gij niet oppast. Geeft u niet over aan de verkeerde vrouwen. Uw ware vrouwen en moeders zijn in de hemel en zij zijn een hemels Geeft alles op om dat orakel te zoeken en blijft niet hangen met stadse en wereldse vrouwen die u alleen maar afleiden. Als je het geestelijke niet hebt, heb je het natuurlijke ook niet, maar slechts schijn. Iemand wil je slaaf maken van zijn markt. Door liegen en bedriegen baant hij zijn weg en je bent niks dan een grote zak geld voor hem. Is het van belang om naar een stadse vrouw op zoek te gaan die helemaal niets meer van de natuur weerspiegelt? Het rieten rokje is een beeld van primitiviteit, eenvoud. En ook weer een beeld van de geraffineerdheid van het orakel, de meerdere facetten ervan, dat iets niet simpel is. De rivier oversteken. Je kan ook niet simpel tot natuurvrouwen naderen, want het zijn de voorwaarden van de hogere kennis. Moeder Natuur is geen hoer en geen romantisch spelendingetje, maar allereerst een opvoedende moeder, die het pad toont en geen genoegen neemt met iets minder dan de waarheid. De lat is hoog gelegd. Denk dus niet dat het allemaal zo gepiept is. In de stad is alles zo gepiept, maar niet in de natuur. Ga in hogere vrezen met deze dingen om. De kip vermomt zichzelf, zoekt zijn hel bij de massa's en probeert onze zwakke plekken te vinden. Laat je niet intimideren door groepsideeën. Ook al staan hele volkstammen tegen je op, houd in de gaten waar het werkelijk om draait. De natuur en de stad staan lijnrecht tegenover elkaar, en de vermommingen van de stad zijn vele, en de stad boodst de natuur ook na. Ook de stad heeft meisjes met rietenrokjes. Makkelijk is nooit de weg. Neem dan liever een omweg, opdat je het orakel niet verliest. Ga een blokje om, tel tot tien, als ze je uitdagen. Ga geen lagere gevechten aan, ga geen gevechten aan die niet nodig zijn... ...of gevechten die je allang gewonnen hebt. Geef het de tijd. Ga geen zinloze discussies aan. De wonden zijn een goede afvoer om nog meer los te komen... ...van oude gewoontes en oude situaties en om er nieuw zicht op te krijgen. Er zal altijd een stukje ervan achterblijven om deze reden. Accepteer dat. Je steekt de rivier over met een kano. Aan de overkant zijn hutten met voorhangsels van raffia... Je laat het verleden achter je en bedenk dat de woningen in het nieuwe gebied zijn beveiligd met raffia strengen, de voorwaarden, de gecompliceerdheden van het orakel. Al je kennis van het verleden zal je moeten gebruiken om in het nieuwe gebied een woning te vinden en doorgang te krijgen. Nu zal blijken waar alles goed voor is geweest. Je hebt veel geleerd wat je nu kunt toepassen. Je hebt tijd nodig om het uit te werken. Vrouwen weven manden en maken kleding aan de rivier. Hier beginnen structuren en patronen te veranderen. Dingen krijgen een nieuwe betekenis. Van alles wordt goed gebruik gemaakt. De oude moeder is gestorven, de oude gewoonte, het oude idee en de nieuwe moeder is gekomen. Het kost heel wat om los te komen van het oude. En helemaal los kom je niet, want het gaat gewoon veranderen en alles verandert mee. Alles groeit mee en blijft zich doorontwikkelen vanuit de oerbron. Alles wordt verwerkt en niet zomaar afgedekt en weggedrukt. Er is niet zomaar zorg... Maar zorg ontstaat in voorzorg. Voorzorg is de ware zorg waarin de zorg kan bloeien. De overstroming van de zee. Telkens zijn de dingen en situaties uit het verleden de strengen van riet en raffia... waarmee de manden gewoven worden en waarvan voorhangsels van hutten worden gemaakt... en de hutten zelf. Het gaat betekenis krijgen en nut zodra je ermee aan het werk gaat, ermee gaat weven. Het leven maakt veel schijnbewegingen. Het orakel beschermt zichzelf met chaos. De mens moet niet maagdelijk blijven naar de kennis toe... Moet bevrucht worden met de kennis, moet onderworpen zijn aan de kennis, ja, maar moet ook gelijkvormig worden aan de kennis, zelf. Als men het teveel zelf wordt en er is geen verhouding meer met het zich onderwerpende zelf, dan moet men breken met zelfzucht, maar als men teveel het op iets anders schuift en zelf niet meegroeit. Dus te veel aandacht geeft aan het zich onderwerpende zelf, dan moet men komen tot zelfverantwoordelijkheid. Alleen het oerorakel kan klaarkomen met dit probleem. De lagere, vleeselijke mens moet sterven aan het oerorakel van de natuur, opdat de hogere, geestelijke mens op zal staan. Leer het orakel kennen, hoe het werkt, opdat je in de hogere natuur kunt leven en blijven. Laat jezelf niet terugzuigen tot de lagere vormen. Kom los van je zombie zelf. Een rijk beboste aarde in balans met de zee en de rivieren. Een pilaar van water rijst op uit de zee, een krachtige verborgen waterbron spuit voort. Aarde, zoutwater en zoetwater moeten met elkaar in balans zijn. Als die balans er is, dan opent het verborgen waterbronnen. Heb aandacht voor de subtiliteiten, het weven, de schijnbewegingen, de scheppende chaos die alles omvat, het overbrengen van de boodschap, de dingen die zijn vergeten. Het is een beeld van de oerherinnering. Wees niet te veel gericht op jezelf, ten koste van de hogere kennis. Dan moet eerst de zee overstromen om je weer wat afhankelijkheid te brengen, wat opvoeding... Wat zelfonderwerping aan hogere principes is nodig, want de principes die je nu hebt mankeert iets aan, zijn te laag gegrepen. Je moet weer aan jezelf werken en minder jezelf zijn. Dan word je teruggefloten. Je moet leegbloeden, terug naar af, om weer terug te komen tot de moederborsten. Het vee is afgedwaald. Je bent met verkeerde meegegaan. Het heeft je in de problemen gebracht. Hele werelden zullen wegzinken in kosmische zeeën als er niet naar de balansen wordt geluisterd. De mens doet er dwaas over, maar alles wat de mens heeft opgebouwd zal door de zee meegesleurd worden en er zal niets van overblijven om plaats te maken voor het hogere, het betere. Alles is bruikbaar en wijst naar diepere realiteiten, hogere principes, opdat men gaat zien wat de hogere prioriteiten zijn, de ware prioriteiten. Het varken is ver weg en ongrijpbaar, is een oud spreekwoord wat gebruikt wordt om mensen ervoor te behoeden geen vooroordeel te hebben. Misschien begrijp je de situatie niet en moet je nog verder terug naar het begin om het juiste verband te krijgen. 6. De vliegenplagen van Orion. Komen tot moeder natuur? Heb daar alsjeblieft niet een al te romantisch beeld van. Komt gij tot moeder natuur? In hemelse ballingschap ga je direct. Het vlees zal ze neerslaan, een slag op je kaak. Zij is moeder wildernis, de wilde moeder. Niemand gaat de wilde natuur in zonder voorzorgsmaatregelen te treffen. Je moet zwaar op je hoede zijn. Als gij tot moeder Natuur komt in de wildernis, komt gij tot een arena. Als ze je omhelst, zal ze je vlees wurgen, je ego. Koppen van hoogmoedigen worden gesneld. Pijlen gaan door het hart van de zondaar. Leugenaars worden gestrikt. Ben gij klaar? Zomaar tot moeder Natuur gaan zoals in de kerken, luidjuichend en wuivend, lachen, zingen, klappen? Vergeet het maar. Zij komen niet tot moeder Natuur, maar tot de stadse afgod. Ze roddelen, zijn vol van vooroordelen en snelle conclusies en zelfverheerlijking, minachting naar anderen die niet zoals hen gekleed zijn. Ze zijn als dronkaards. Daar is hen alles om te doen. Zouden ze in die hoedanigheid tot moeder natuur gaan, dan zouden ze neergeslagen worden. En daarom gaan ze niet tot moeder natuur, maar tot de stadse afgod, die hen met open armen ontvangt en hen drank en drugs geeft. Ik had een droom dat ik in gesprek was met een bosjesman sjamaan. De Bosjesmannen houden vast aan het principe van de mindere broeder, de minoren, dus ze houden nederigheid hoog in vaandel en daarom leven ze ook in de natuur. Ze lopen niet te protsen en paraderen in de stad. Ze leven in het verborgene. Het zijn geen aandachtshoeren, ze zijn niet eerzuchtig. De Bosjesmannen geloven in een bescheiden, ingetogen wereld, in harmonie met de natuur. De Bosjesman waarmee ik sprak zei dat als een man geboren wordt en opgroeit er een gevaarlijke parasiet is genaamd de palapparasiet die een aura om de man heen wil doen laten ontstaan van opgeblazenheid, waardoor hij zijn borst vooruit drukt om over anderen te heersen en waardoor zijn geestelijke en shamaanse kanalen dichtslibben in ruil voor macht, geweld en eer, verdichting, gewichtigheid. Hij zei dat de palap-aura zo snel mogelijk doorbroken diende te worden als een soort van besnijdenis, anders zal de opgroeiende man in te kleine denkcirkels komen. Er moet een shamaans medicijn zijn tegen deze parasieten. Deze parasieten kwamen uit het riool. De mens moet leren van de shamaanse bosjesmannen die diep in de natuur leven. De vliegenplagen van Orion zijn tot de aarde gekomen en alleen door de hersenspinsels van Orion kan een mens hierdoorheen komen. De hemelse oorlog tegen het beest Hemelse vrede komt door hemelse oorlog tegen het beest, het ego van de mens, de lagere menselijke natuur. Het is het totale losmaken van vleeselijke banden. Het beest in de mens moet overstegen worden. Daar ligt het werk voor de mens. Natuurlijk mag dat niet aard zijn, maar hemels van de hersenspinsels van Orion. Daarom zijn de Orionse vliegenplagen tot de aarde gekomen om de vleeselijkheid van de mens te doden en de hogere hemelsheid van de mens op te wekken. Hoe belangrijk is dit dat we soms verlaten worden, want anders zouden we het nooit zelf leren. Om ons heen zijn alleen voorbeelden aangesteld. Het is belangrijk tot een kanaal van God te worden, omgang met God te hebben. Maar dan moeten we het ook zelf worden, anders heet het projectie. Zij blijven altijd afhankelijke puppies en groeien niet op. God wordt dan een soort excuus, een valse schuilplaats... waardoor ze hun verantwoordelijkheden niet hoeven te dragen... en maar aan kunnen blijven rotzooien. Alles met mate, zoals een vlieg alles maar lichtelijk aanraakt... en dan weer verder gaat. We hebben het dus over een Orions dodenboek van vliegen... het komen tot de hogere, hemelse hersenspinsels van Orion... om aan het bizarre en extreme mijnenveld van de lagere aarde los te komen. Daar leven de tracten, een soort kwallen of spinnen hersenspinsels van het kwaad en de onverschilligheid, die zich helemaal hebben vastgewoven en ingevreten in de hersenen en verder het hele lichaam en de ziel van de mens om van haar sappen te leven en de mens moet en mag hier los van komen. Vandaar dat deze tocht door Orion van groot belang is. Het beest leerde de mens te leven van vlees en het vleeselijke, allemaal voor de markt, voor controle over de zielen, door de tetrakten, die als sponsen door het universum zweven, op zoek naar levende zielen die zij kunnen leegzuigen en waarin zij kunnen wonen. Velen zijn al totaal door dit soort gedrochten ingenomen als dode poppen en worden gebruikt. 7. De wilde roep. Er is een groot werk te doen en zowel de voorbereiding als de uitwerking daarvan gaat door studie, het luisteren naar de hemelse roep, de wilde roep. Kom uit de klauwen van de tetrakte. Verklaar de oorlog aan hen. Laat hen je ziel niet verder wegslepen. Laat hen je niet verder dronken voeren. De school moet het werk in de juiste banen leiden dus, anders val je in de strikken, in de tentakels, van de tetrakte in hun webben verstrikt, tot voer. Blijf dus waakzaam en dut dus niet in met vele excuses. Zoveel kennis is er toen verloren gegaan. Denk aan al die bibliotheken die door de reizende zeespiegel werden verslonden. God onderwerpt zich aan het werkwoord, anders zou God zelf ook een tetrakt worden, een valse afgod. Wordt dat in de kerken onderwezen? Bijna niet, en daarom hebben ze allemaal hun eigen afgoden die elkaar tegenspreken en veel bloed vergieten, opdat de tetrakte kunnen eten. Ziet gij het bedriegelijke daarvan? Ook goden moeten beproefd worden dus en niet zomaar nagevolgd. Dat is wat het werkwoord doet. Ook de goden moeten onderwezen worden en zich openstellen voor het hogere, hemelse woord, om niet vast te groeien en geen tetract te worden, geen kwal in de lagere aardse oceanen. De mens werd door de tetrakte zwaar opgeblazen, met alle gevolgen daarvan, als de geest van alcohol met zijn dodelijke hersenspinsels. Ze verlustigen zichzelf in vernietiging en alles wat vies en smerig is, allemaal tot zelfbevrediging, als drugs. Verwaand lopen ze rond. Lomp is dat ook te noemen. De hiëten van alcohol leidt zijn eigen weg, zijn eigen wil, grote vraatzucht tot antiverstand. Maar dit ontwikkelt een eigen zwaar selectief dement verstand wat over anderen wil regeren. Het zijn de gruwelen van de cultus van mind control, de dwangscholen van de lagere aardse gewesten waar de mens als vee wordt gefokt om de gulzigheid van de tetrakte te dienen. Moeten we daarbij blijven? Zeer zeker niet. Want het werk is een nomadische tocht, altijd voortrekkende in het orions. Het is een werkwoord wat telkens dus ook alles achterlaat. Dat is ook het geheim van het verstaan van de hemelse stem, dat zo het oor van de mens geoefend wordt door deze dingen, gevoelig wordt. Daarom voelt de mens zich vaak eenzaam en verlaten, opdat de mens zich hiervoor gaat openstellen en gaat leren luisteren. Een mens die alles al heeft en iedereen om zich heen heeft die dit in. Zij leren zo de hogere spiraalnevels van het heelal kennen, de ingewikkelde hersenspinsels van het hemelse orion, ook al houdt dit in dat zij door anderen niet verstaan worden. Het vleeselijke kan door zijn tetraxische ingewikkeldheid de ingewikkeldheden van het hemelse niet verstaan. Het kan er niet op aansluiten. Dit zijn de gemancipeerde werelden, en die kunnen door het overafhankelijke, overconsumerende ongemancipeerde niet worden verstaan. De hemelse vispeer. De vleeselijke mens heeft zijn eigen verdorven vruchtbaarheid, als de trakte die zichzelf voortplanten op de snelheid van het licht. Dat zie je om je heen. Het is hysterisch en ziekelijk, onstopbaar. Het gaat maar door. Ziekelijke vraatzucht, ziekelijke voortplantingsdrang. Het vleeselijke heeft haast. Het heeft geen begrip. En geen tijd voor het hogere hemelse, voor de hemelse stilte die spreekt. Alleen de hoogverhevenen, oftewel hen die het beest van het ego hebben overstegen, zullen het begrijpen. Denk niet dat je er vleeselijk kunt leven, gehaast in zelfbevrediging, roekeloos, en dan ook nog eens alles kunt begrijpen, want dat gaat botsen. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet met je ene been in de wereld en met je andere been in de hemel leven. Het vleeselijke en het geestelijke gaan niet samen. Altijd hebben ze weer heimwee naar hun oude leven. Altijd willen ze weer de te trakte dienen in ruil voor alcohol, macht en aanzien. Ze zijn liever verblind. Altijd willen ze weer conform zijn, religieus of overgeestelijk. Ze hebben geen nomadisch bloed. Dat willen ze ook niet, want de prijs is te hoog. Ze willen het oude leven niet loslaten. Het grote geestelijke wordt genoemd, de grotere hemelse verbanden door de hemelse hersenspinsels, de vliegenplagen van Orion. De menselijke ziel moet gespietst worden, doorboord worden, geopend worden door de hemelse visbeer opdat de mens zal luisteren. Het oor van de mens moet doorboord worden en ook dat is niet letterlijk. Wonen, werken en geschoold zijn zijn de fundamenten voor de nieuwe aarde. De wateren van grote diepte komen over de aarde hiervoor om alles schoon te spoelen. In dit alles zal Orion de mens tegemoet komen dus door de hersenspinsels van Orion wat een groot verschijnsel is als vliegenplagen. Ze vernietigen het vleeselijke, opdat er een verrijzenis is van het geestelijke en hemelse. Het gaat namelijk om het hart, niet wat voor taal je spreekt, wat voor woorden je gebruikt, wat voor metaforen je gebruikt, enzovoort. Wel is er dus de strijd tussen het vleeselijke en het geestelijke. Gij moogt u niet hechten aan de zonde. Het gaat er dus niet om wat er uit je mond komt, welke huidskleur je hebt, enzovoort, maar wat er uit je hart komt. Je kan dingen op verschillende manieren zeggen en de grote geestelijkheid gaat over het grotere verband... ...en die wordt niet begrepen door de vleeselijken. De mens moet zich meer bezighouden met geestelijke sport en spel... ...om zo los te komen van nutteloze aardse oorlogsvoering. 8. Teruggaan tot de woeste zeeaarde van het oer. Op de aarde zoekt de mens zijn afgoden en mannen zoeken naar aardse vrouwen, niet naar het hemelse... ...en zij doen dit door te protsen met iets of wat, door te imponeren... Maar gij wordt alleen met gezellen van de Orionse hemel en het Orionse paradijs door het lijden, door te minderen, niet door te vermeerderen en grote rijkdommen en andere materiële opgeblazenheid, zoals het zwaaien met stropdassen, want dat trekt alleen maar de vleeselijke te trakten aan. Gij moogt u niet vermengen met de lagere, vleeselijke aarde, maar moet op een zekere afstandelijkheid blijven, opdat gij niet wordt meegesleurd. De vu noemt de eeuwige ziel het hemelse hongeren. Dit is nodig om het beest, de woeste zee te overstijgen. Gij moet weer teruggaan tot de baarmoeder van Orion... tot de woeste zeeaarde van het oer. Daar leert gij leven en bouwen van de kleinste beetjes. In zwoegen, in zweet, bloed en tranen... brengt gij alles voort. In geestelijke oorlog en jacht. Zo leert de mens overleven. De zeeën en oceanen van Orion zijn tot de aarde gekomen. De arena. Er moet tot bloedens toe verzet worden in het toetsen. De leeuwin neemt niet zomaar geschenken aan... De Lewin brult en houdt zich op een afstand. De Lewin toetst allereerst zichzelf. Zij slaat alleen toe als zij niets anders kan en door de situatie wordt gedreven. Nu moet zij ingrijpen, anders sleurt het haar mee. Zij verzet zich er tegen ten bloedens toe. Zij houdt niet ergens halverwege op. Zij is een doorzetter. De Lewin zal geen overmoedige wapens gebruiken. De Lewin verzet zich tegen ieder wapen in een diep toetsen. De Leeuwin is voorzichtig en laat zich alleen overweldigen door haar instincten als zij het niet meer tegen kan houden. Zij neemt alles wat tot haar nadert, al haar gedachten als krijgsgevangene en onderwerpt het aan de oneindige kennis. Dit is de ervaring van de arena. Nop kwam tot de oru in de wildernis, als een beeld van het komen tot het hongeren, het minderen testen en dit was een groot lijden. Het voortijdse boek van Nop begint met een overstroming en Nop moest op zijn bootje dieper de wildernis in. De mens moest over allerlei rivieren in de onderwereld zwemmen om zo tot geleide kennis te komen. De mens mag niet zomaar met woede leven, maar het moet bezield worden tot een levende ziel, tot leiding. In de voortijdse geschriften van Nop moet hij tot de wildernis vluchten vanwege een overstroming. In dit verhaal wordt hij ook door een beest gegrepen en verslonden. Zo komt hij tot de onderwereld, de daadwerkelijke wildernis. Nop komt van heel diep, van een heel groot lijden, van een hele grote oorlog. Hierin ziet gij de wederopstanding, principe, wat door de geleide, hemelse woede gebeurt, als de oogst van nop. Dat is ook wat de hersenspinsels van Orion zijn, het begin van de schepping. De besnedenen zijn verwekt door zowel hemel als aarde, door de aarde die zwanger was geraakt van de hemel. Omdat ze besneden zijn is hun zaad bestemd tot eeuwig leven. Het gevaar van de letterlijkheid. Vleeselijke en aardse geesten zijn hysterisch op zoek naar elk gaatje wat ze nog kunnen vinden. Ja, door openbaring zal gebouwd worden en door openbaring over de openbaring. Juist hierin liggen de sleutels. Het woord heeft ook een geheimenisvolle kant. Een kant die het woord niet zomaar van zichzelf laat zien, maar pas nadat je het woord beter hebt leren kennen. Je ziet iets in de verte en als je dichterbij komt, dan blijkt het iets anders te zijn. Dat is vaak hoe het in het leven is. Eerst is voor het toetsen de onthechting nodig, alles opgeven, alles loslaten, alles verkopen voor de ene steen. Alles opofferen voor het nieuwe leven. Juist de invallen en aanvallen op je leegte zijn wegen naar diepere leegte. Elke leegte moet daartoe namelijk ook weer opengebroken worden. Het zijn alleen maar maskers van diepere processen die gaande zijn en daartoe ga je ontwaken. Teruggaan naar de wortels van de dingen, naar de tuinen en de wildernis. Wat dat aangaat is in de oorlog dan alles geoorloofd en het doel heilig de middelen. De mens moet terugkeren naar de fundamenten. De mens moet roeien met de riemen die de mens heeft... De onderdelen verzamelen. Wat gij op aarde ziet zijn spiegelingen van Orion. Het hangt er helemaal vanaf in welk seizoen gij bent en met wie gij te maken hebt. Soms is het tijd om te zaaien en soms is het tijd om te oogsten en je slag te slaan. De mens moet zelf veranderen, alleen de letterlijkheid ervan is een groot gevaar. Het brengt totale verwildering, zo diep dat het de hele cirkel rondgaat en dan weer terugkomt in de stad en begint te imiteren, karikaturiseren en spotten. Dat kan subtiel gaan of dik bovenop, maar net wat belangrijk is, want het is een strijd tegen het stadse patroon. 9. De vrucht van het lijden. De mens kan niet rechtstreeks in aanraking komen met het hogere. Daarvoor heeft de mens de spiegelingen nodig. Vandaar dus ook de emanatie van het hogere tot het lagere, anders zou de mens zichzelf verwoesten. Het pad leidt tot de wildernis, of tot de zee, in ieder geval terug tot de natuur. Het pad is niet voor gelukszoekers en genotzoekers. Geluk en genot kan een sta in de weg zijn. Dat moet nog allemaal ingehakt en verwerkt worden. Het zijn mijnen. Je bent dan in geheim gebied aangekomen waar ze zich zo lang schuil hebben gehouden. Het kwaad staat ook voor de valse zelfverwezenlijking. En als het een mens daarin heeft weten te strikken, dan geeft het kwaad vaak liever een soort van roes, zodat ze niet ontwaken. De mens mag weer contact maken met de natuur die stelselmatig van de mens was weggekapt. De mens zit opgesloten in de stad en werd zo geconditioneerd met de stadse kijk op dingen, inclusief de kerkse kijk. De mens mag hiervan loskomen om zijn ziel open te stellen voor het natuurlijke, het diepere, wat niet aangetast is door de mens. De natuur heeft nog steeds een bepaalde puurheid, alhoewel dan gaat het wel om de natuurdiepte die terug moet leiden tot wat verborgen wordt gehouden. De natuur op aarde is in die zin dus ook een voorhangsel en een heenwijzer, wat de mens wat meer creatieve inspiratie kan geven. Ook doordat de natuur de mens even afzondert om de mens tot zichzelf te laten komen, zonder inmenging van anderen. Omdat de mens voor een heleboel dingen nog niet klaar is, omdat zijn hersenen dat nog niet kunnen verwerken, vanwege dat de mensheid nog maar aan het begin staat, hebben de hersenen eenvoudige vormen gemaakt waardoor hij dus beter dingen kan verwerken. Hoe de mens dingen ervaart is dus hoe zijn hersenen het vertalen. Hierin zijn zowel verschillen als overeenkomsten in vergelijking met anderen. Maar er gaat dus in alle symbolen om u heen een enorme diepte schuil, waartoe de mens mag ontwaken. Alles zal dus op den duur zich verdiepen en doorvertaald worden tot de kern. Het heelal is in die zin vol met oneindige kennis. De natuur is dus het begin van die tocht, want de stad heeft alles opgesloten. Dat is dus heel dualistisch, want dit hebben de hersenen ook weer zelf gedaan, omdat ze meer niet aankonden nog. Echte daadwerkelijke kennis kan niet weggedacht worden door niemand, dus het is er nog steeds ergens. Er liggen ergens universele feiten verborgen waar de mens die nog in zijn kinderschoenen staat, mentaal gezien niet bij kan. Die kennis is dus in symbolen vergemakkelijkt, maar die mag niet letterlijk genomen worden, alleen maar verdiept. Het lijden is een taal, maar er is geen tolk, dus dan hebt gij dat nare gevoel en weet gij niet wat gij ermee moet. Die taal moet dus nog komen, vandaar dat de boodschap is: volhouden. Het krijgt allemaal zijn plaats wel. Kunnen accepteren is een keuze, niet zozeer een gevoel want het lijden is ook juist het ondraaglijke, het niet kunnen accepteren, dus het is gevoel tegen verstand. Als een stokje slaat dan kun je de stok omhelzen en aanvaarden en dat kan dan een zekere rust geven, maar dan zijn er altijd weer andere stokken en dan ga je door hetzelfde proces, weer de stok omhelzen en ga zomaar door, de stok binnengaan. dan heb je minder last van het slaan van de stok op het eerste gezicht, maar vaak is het in de stok nog wel erger en dus al die andere stokken. Gij moet er dus dwars doorheen de taal van het lijden leren verstaan. Dat wil niet zeggen dat gij dat lijden letterlijk doorgaat, maar dat het u juist doet komen tot de geheimenissen en de tegenstellingen, komen tot de vruchten van het lijden, de leer van het lijden en de fuik. Gij bent in de wildernis terechtgekomen, niet meer in de stad. Gij zijt als nomaden die voorttrekken, dieper de wildernis in. Voorzorg blijft een belangrijk punt. Het woord gaat om diepte en voorzorg omdat de waarheid vermengd met leugens is, vergif door het voedsel, moet gij daarom alles uitziften en in de juiste volgorde zetten. Wanneer gij tot het woord komt gaat het niet om kracht. Gij moet juist leeg worden voor het woord en het woord moet u eerst zwak maken. Het woord leidt het volk tot de wildernis en hier is honger en hier zijn de oude krachten niet. Hier worstelt gij met het woord. Het woord geeft niet wat gij verlangt, maar wat gij nodig hebt. Daar zullen misschien kruispunten in zijn, misschien niet. Het ongedisciplineerde zal alleen maar misleiding brengen en valse kracht. Gij moet de leer van het lijden en de vuik niet vergeten, de discipline die gij nodig hebt. In de wildernis hebt gij gevechten, opdat gij dieper komt. Het woord wil u onderwijzen. Gij hebt leidinggevende diepte nodig om hier doorheen te kunnen komen. Er zijn een heleboel afgoden die gij moet overwinnen. Soms moet gij leren leven met een stuk onbegrip en verwarring. Gij moet het pad door de wildernis geheel gaan tot het wilde woeste land. Je bent diep in de wildernis. Dan zullen er weer nieuwe gedachten en gevoelens in je binnen proberen te komen. Juist omdat je niet weet of die gedachten en gevoelens van de hogere natuur zijn, moet je je hier tegen verzetten. Je moet er zelfs mee worstelen als het te sterk wordt. Dit is een vorm van toetsen en aftasten. De hogere natuur weet hier wel raad mee, de lagere natuur niet, maar zal proberen binnen te dringen. Je mag geen risico's nemen, zoals op je gevoel afgaan. Dus je worstelt, je verzet je, wetende dat als het de hogere natuur is, dan kan die juist door deze worsteling binnenkomen, omdat dit namelijk je voorzorg is. Nu kan dus zelfs je worstelen onvolmaakt zijn, onzuiver, onvolledig. Dus zelfs met het worstelen moet je worstelen. Alles moest je loslaten, vooral juist ook het loslaten zelf. Zo ga je dan ook worstelen met het worstelen zelf. Totdat je in het punt komt van het diepste worstelen, het diepste verzetten waardoor je het eeuwige worstelen en het eeuwige verzetten kunt binnengaan. Dit is ook een soort wapenrusting. Heel belangrijk in je voorzorg wat de hogere natuur zal aantrekken. Missen er te veel stappen in je voorzorg, dan zal de hogere natuur niet echt diep komen. Je komt bij de zee. Je stapt in de zee en wast jezelf. Dan zwem je. Zwem gewoon door. Je bent op weg naar zand. Wanneer je daaraan bent gekomen rol je in het zand wat aan je natte huid zal kleven, om één te worden met de natuur. Dan na het strandje kom je in een wildernis. Je hebt nu een leegte in jezelf ontvangen, die leegte ben je in wezen binnengegaan. Vanuit die leegte kun je leven. Zo kun je groeien in leegte. Als de hogere natuur dan echt komt, dan kun je je daar niet meer tegen verzetten. Het grijpt je en er is niets wat je kan doen. Geen aardsloon, maar geestelijk loon. Het denken van de mens is verschrikkelijk verziekt. Er wordt voor de mens gedacht in vele lagen van wezens die in het lichaam zijn en die van het lichaam leven. Zij voeden zich daarmee. Dit zijn allemaal heel ingewikkelde processen, maar een mens is niet van zichzelf. Het zijn geen unieke gedachten of gevoelens. Het komt ergens vandaan. Een gedachte is geconstrueerd om juist diepere dingen verborgen te houden, ook diepere zintuigen die onder of achter het gedachteleven verborgen zijn. Gedachten zijn vaak geesten die met elkaar communiceren. Zij gebruiken hiervoor lichamen en de persoon denkt dat hij het zelf is. De mens wordt bestuurd. De aarde is een gevangenis en de mens is verslaafd. Als het zaad sterft, dan kan niemand de nieuwe natuur tegenhouden. En dat loon is niet het loon van de wereld, maar zal geestelijk loon zijn. De vijand is verdeeld, ze strijden tegen elkaar en maken elkaar verslaafd. De vijanden leven vaak in oorlog en overwinnen en verlammen elkaar dan, om elkaar te gebruiken, zodat het net lijkt alsof alles koek en ei is. Er wordt waarheid met leugen vermengd. 10. De strijd tussen het woord en gemakzuchtig geloof. Geloof wordt al te gemakkelijk afgoderij als in godsdienstwaan. Er is dus een ware strijd gaande tussen het woord en gemakzuchtig geloof. Het woord is niet voor gelukzoekers en genotzoekers, maar voor hen die willen leren, kenniszoekers. Het leven is niet saai. Het is een puzzel. Alles om u heen is cryptisch en kan een sleutel vormen op het verdere pad. Alles is onderdeel van een groter geheel. De wond is ook weer de weg tot het medicijn al dan niet door het terugtrekken of doorvechten. Leerleven met de kleinste hoeveelheden. Hoe dieper gij in het woord komt, hoe meer je gaat zien hoe ver dingen van het woord verwijderd zijn. Het dwangmatige van het letterlijke is een handlanger van het kwaad. Door de tocht door de wildernis sterft dit allemaal af. De mens moet leren terug te keren tot de natuur en dit allemaal te regelen via de natuurprocessen. Deze golven van emanatie en evolutie, neerwaarts en opwaarts, komen van Orion en scheppen het bestaan alles in en rondom u. Gij mag leren op deze golven mee te gaan. Als eerste mag gij deze golven leren herkennen, leren ervaren, als het ingaan van de geestelijke zee. In de natuur moogt gij dan helemaal uzelf verliezen om deel te worden van het grotere geheel, dus dat gij zelf een stuk natuur wordt, of zelfs de natuur, wat gewoon een ander woord voor diepte is. Je wordt in een leegte gegooid, telkens weer, en wat je probeert te grijpen zal van je wegvluchten, en als je ervan probeert weg te rennen, dan zal het je achtervolgen. Waarom? Omdat het een spiegeling is, een tegengestelde. Alles wordt omgedraaid. Daar is deze realiteit voor, om die hele diepe creativiteit op te wekken, een andere manier van beleven. Je kan deze woeste zee niet de baas, maar er gaat een pad doorheen naar een zeker eiland. De grenzen tonen het pad. Als er geen grenzen zijn, dan is er gewoon geen pad. Dingen zullen nooit langer blijven of kunnen blijven dan nodig, want het geeft spiegelingen en roept de tegengestelde op dus hoe dieper het gaat, roept het ook weer het hogere op. Blijf in je aangewezen werkgebied en werkmaat, stap niet uit je werkgebied. Gij doet in principe alleen wat noodzakelijk is en binnen de grenzen van het werkgebied, en dus binnen de grenzen van het woord. Het is dus belangrijk gevoelig te worden voor de grenzen van het werkgebied en het woord. En daar mag gij ook om vragen, maar bovenal is het iets wat gij moet oefenen, en oefening ontstaat door het testen en het voorzichtig zijn, want als je voorzichtig bent dan krijg je hoe dan ook leiding. Je kunt dan het sobere woord overdenken die boven de woelige zee van je gevoelens en emoties zweeft, boven je verwarringen, en als er iets naar boven komt om iets te doen of kunnen doen, dan kun je dat testen, heel specifiek, aan het sobere woord, als een verwerker. Als het niet van het woord is, dan zal het woord het doen laten wegzinken en verwerken, en als het wel van het woord is, dan zal het versterken en kun je het niet meer tegenhouden, krijg je er vrede over. Soms is dit dus wel eerst een worsteling, en die vrede kan soms op een laag pitje zijn, maar dat je toch van binnen een bepaalde zekerheid hebt. En ja, dat kan soms lang duren. Ook is het belangrijk om je verwerker, het woord, goed te laten doorkomen, heel specifiek, dus met de verschillende onderdelen. Dus je kunt in principe dat wat je wilt testen met deze onderdelen van het woord omringen en dan kijken wat het doet. Als je je te onrustig voelt is het soms tijd om je eerst even terug te trekken, maar besef ook dat in je overdenking het woord ook weer de natuur is, dus test dingen ook aan de natuur van de eeuwigheid. Breng het tot de sobere natuur en zie wat er gebeurt. Soms heeft het eerst wat langer tijd nodig. Dan moet eerst het zaadje nog sterven en dan heb je later pas de oogst. Het verlaten wildernisstrand. Loop in gedachten op het verlaten wildernisstrand en het is er mistig en het woord zweeft er ook ergens. Er is dus mist en die is ook weer ter bescherming. Er zijn hele sterke stromingen. Het gaat om het loskomen van systemen, van de systemen van het lagere collectieve ego door het principe maar dan word je ook verbonden aan het hogere collectief uiteindelijk. Depressie is een leegmakingsmiddel, een soort natuurpoeder en het is direct ook een bindmiddel tot hogere natuurcontacten, principes. Het ontmaskert allereerst de massa's en dan volgt er een worsteling en dan zul je daardoor uiteindelijk de massa's overstijgen en je lagere massa zelf. Er is een heleboel wat gij niet kunt veranderen, waar gij machteloos over zijt, wat een bepaald gebied is en er is ook een gebied waar gij wel dingen kunt veranderen. Maar gij moogt met dat wat gij niet kunt veranderen wel creatief omgaan op een bepaalde manier, net zoals in het gebied waarin gij wel maatregelen kunt treffen. Dat er aan u getrokken wordt en dat het storend is kunt gij niet altijd voorkomen en ook niet altijd veranderen. Soms kunt gij wegrennen om te merken dat waar gij dan naartoe gaat ook aan u getrokken wordt en misschien dan weer door andere dingen. De mens is ingesloten in dit soort dingen. Het zijn verstoringen, maar gij kunt creatief blijven al is het soms alleen maar creatief denken, zoeken naar spiegelingen. Het helpt allemaal om tot de subtiliteit van het orakel door te dringen. Het is onderdeel van het creatieve proces, en dan op naar de nieuwe schepping die daarin te vinden is, in deze nieuwe vorm van beleven, van leven. Het is het pad van de natuur, pijnlijk, hard, maar zaaddragend. Het is maar net hoe lang de natuur ervoor nodig heeft. De natuur lost het dan vanzelf op als alles gefilterd is. Het mag allereerst ook niet te duidelijk zijn want dan gaat de bedoeling verloren. Allereerst ga je door de verwarring heen, want anders grijpt het je. Ga ermee om in het leerverband. Niets is voor niets en het wordt vanzelf duidelijk. Het gaat om werelden die te ver van elkaar verwijderd liggen, waar een te grote kloof tussen zit, en dan gaat het zich dus op een bepaalde manier vertalen, als een overlapping. Vaak zijn er juist dan weer andere dingen nodig om deze dingen te kunnen vertalen. Het komt dus ook uit een grote geheel en alleen in dat verband kan het zich vertalen. Dat loopt dan ook helemaal gelijk op met het onderwijs. 11. Moeder honger en moeder eenzaamheid. Het geleid worden is wild als een leeuw. Toch is dat dus het hogere touw. Het gaat niet zonder slag of stoot. Het komt niet zomaar aanwaaien. Het spreekt niet altijd. Soms is het gesloten en moet je verder en zal het later weer gaan spreken. Soms heeft het eerst rust nodig en soms moet er eerst voor gestreden worden. Weer is het zo dat er geen verslaving gemaakt moet worden aangaande duidelijkheid. We hebben het nu over het belang van de oergaals. Als die er niet is, dan is er een probleem. Plezier zou gij zeker niet naar op zoek moeten gaan... ...maar gij moet de droge, saaie natuurkennis onder ogen komen... ...die dus allereerst het plezier dood, ...opdat er ruimte komt voor iets veel groters, nut. En dat begint altijd met nutteloosheid. Allemaal onderdeel van de oergaals. Het zijn de tijden van dorre droogte om tot de ontwapening te komen en ergens op die lange, moeizame, maar belangrijke brug komt het verschijnsel van wedergeboorte, maar dat zal dus niet op een stadse manier gaan. Subtiliteit is waarover het gaat. Het is belangrijk alles natuurlijk te laten verlopen door de oergaals. Die oergaals is je bescherming. Het gaat erom te leren spaarzaam om te gaan met woorden, leren na te denken, leren te overdenken en verbeelden, de natuur te leren. De spanning kan soms hard toeslaan, maar het is ook weer nodig om de paden te laten zien en dat gaat alleen met grenzen. Het gaat om diepe overdenking en puzzelen, want dit is het pad eruit, erdoor, stap voor stap. Het moet even de juiste combinaties krijgen en dan kan er verder gegaan worden. Je kunt het niet forceren en dingen om je heen zijn abstracter dan je denkt. Er zijn tekenen van het herstel van de moeder, dus daar mag je ook weer blij om zijn en dankbaar. Maar het is bekend dat er ook weer haken en ogen aan zitten omdat het nog oorlogstijd is. Er moet een besnijdenis van het denken plaatsvinden. Het kan niet geforceerd worden. Het kan ook allemaal veel subtieler en creatiever. Moeder honger werd aangevallen door de gulzige honden van de stad... en werd nog dieper de wildernis ingedreven. En zij zocht hulp bij haar zuster eenzaamheid, moeder eenzaamheid. Het is belangrijk kinderen uit te leggen dat het leven geen lusthof is... maar dat er grenzen moeten zijn... en dat ze ook moeten leren zelf grenzen te maken. Het is belangrijk de eigen innerlijke wereld te ontdekken door bijvoorbeeld boeken, de literatuur. Het gaat er soms om de touwtjes wat te laten vieren, opdat kinderen ook hun eigen zelfstandigheid ontwikkelen en eigen vindingrijkheid, anders raakt hun creatief vermogen verlamd en worden ze te afhankelijk. Het is zware oorlog en je moet soms nee durven zeggen en soms afstand nemen opdat het kind zelf leert vliegen en zijn eigen richtingsvermogen kan ontwikkelen. Ouders die te veel bij hun kinderen staan en plakken zijn een groot gevaar, want die verlammen het vermogen van het kind dus. De natuur is geduldig maar streng. Het spaart het kind niet als het kind tot het vreemde moet gaan. Maar blijft wel altijd achter het kind staan met haar warmte. Soms mag je dus je kind voorop laten lopen en zeggen, probeer de weg nu maar te vinden. Ik sta achter je, ik loop achter je en als het echt niet lukt, dan zal ik je een beetje helpen. Zij leidt haar kinderen tot de geheimen van het bos. En in de nacht vaagt haar stem weg opdat zij het vreemde zullen zoeken. Zij zendt haar kinderen als boodschappers tot het vreemde. Niets is geduid, ze treft bewust haar doel niet. en glijdt langs alles heen om haar geheimen te bewaren. Zij blijft op een afstand, opdat er ruimte is voor groei. Niet te dichtbij, niet te ver weg. Zo kan een kind opgroeien. Het is het pad van het mindere en het eenlingenschap, wat kinderen dus ook moeten leren. Star is echt wanneer je je kinderen afsluit van daadwerkelijk alle prikkels van de buitenwereld en ze dus niks mogen en alles moeten. Dat is stram. Geef een stuk voorzichtigheid en een stuk vrijheid aan de kinderen. Wees gevoelig voor de grenzen. De oorlog is de leeroproep en het leren vergt overdenking, volharding. Te veel geluk doet in slaaptutte. Er valt nog heel wat te studeren en ook te herhalen. Kinderen doodgooien met overmatige, dorre leerlingen is een vorm van spijbelen. Het heeft ook geen zin om je met anderen te vergelijken. Het gaat er alleen om jezelf te vergelijken met het hogere. Zoek naar de juiste hoeveelheid en verhouding. De materie moet op de juiste manier samenhangen met aarde en water, dus gij moet er verantwoord en zuinig mee omspringen. Alles heeft zijn tijd. Het gaat door spiegelingen. Het rechtstreekse is levens- en levensgevaarlijk. Er moeten dus eerst wel symbolieke lagen zijn, het abstracte, en dat vind je onder de mensen, een stuk stad dus. anders is die beveiliging er niet. Het zijn krachten die op elkaar inwerken, ook weer goede krachten. Alles moet getest worden, dus ook de leegte. Word je dan meegesleurd met een stroom leegte in dat proces, dan moet er dus altijd opgepast worden met vertrouwen en overgave, omdat er dus ook weer meegeworsteld moet worden vanwege het gevaar van valse leegte, dus door de hogere vrezen voorzichtig worden en eerst testen, wat ook een hoger verzet met zich meebrengt, de leeuw die zich nergens zomaar aan overgeeft. Ook dat verzetten kan weer een gevaar op zich zijn. Dus daarom moet er ook verzet worden tegen het verzetten enzovoort... om zo in de diepte te komen tot de bronnen. Dat heeft inderdaad te maken met het afsterven. En dat boort dus ook weer nieuw leven aan en eeuwig leven... wat vervolgens ook weer getest moet worden. Maar er komt je dan een soort loon tegemoet... wat je niet meer tegen zou kunnen houden... en dat is een stuk verloren natuur zelf. Dat moet gehuld zijn in twijfel en verwarring... want overmoed ligt altijd weer op de loer. En dat brengt valsheid met zich mee dat mensen iets te enthousiast worden en iets te snel grijpen en meestromen. Dat moet voorkomen worden, want de gevaren zijn eindeloos. Het werkt door gevoeligheid, grensgevoeligheid die zo wordt ontwikkeld. En dat is een gevoeligheid naar spanning toe uiteindelijk, die op een gegeven moment zo sterk wordt dat je niet eens meer over een natuurgrens heen zou kunnen gaan, vanwege dat je dan een slag krijgt die je terugduwt. Dat is de bescherming van het hogere touw, de gebondenheid tot soberheid. Dingen kunnen dus al snel vals worden ook in schijnbaar goede dingen zoals het afsterven, want er is ook weer een valse dood. Het is een bijproduct van de eeuwige kennis wat van het verschijnsel van het woord boven het oerwoud naar beneden druipt en zich vervormt om de mens te testen. De eeuwige kennis gaat niet over of het leuk is of goed smaakt, maar of het verantwoord is, of het nuttig is, en dat is een beproeving. De eeuwige kennis onderhoudt de natuurgrenzen. Daarbuiten kom je in een gebied van vraatzucht, gelukszoekers, genotzoekers en andere goudzoekers, die de natuur proberen te verwoesten. 12. de tijden kennen. Wilt gij door het vlees leven of door het geestelijke, door de wil of door de kennis? Voor alles is een tijd en alles heeft een bedoeling en er zijn strenge voorwaardes. Dat gaat allemaal over de grensgevoeligheid. Gij moet wachten op de schepping. Het zaad moet eerst sterven. Verslavingen lopen met elkaar op en kunnen met elkaar te maken hebben. Grensgevoeligheid heeft met leiding te maken. Het is een puzzel die afgemaakt moet worden en dat is dus een puzzel op leven en dood. Het is een noodzakelijkheidsprincipe en het is belangrijk dat te kunnen onderscheiden en niet met de verkeerde mee te gaan. Dit kan heel subtiel gaan. Geestelijk nomadisch leven moet dus ook geleid worden door onderscheiding. Het geestelijk nomadisch leven moet dus ook gewijd zijn aan het minderen, om zo tot de natuurprincipes te gaan. Wilde kennen de tijd van ja en nee zeggen, van afzonderen en toenaderen en ook van innerlijke verdeeldheid. Het hoort er allemaal bij. De scheiding tussen het vleeselijke en geestelijke. Soms mag je iemand meetrekken, maar dan moet je ook weer de touwtjes laten vieren. De leegte is maar een aspect van het testen en moet altijd verbonden zijn aan de hogere vrees, wat dus ook de vrees is om dingen door het vlees te doen. Er is een bepaalde vorm van communicatie waarvan je in het begin het tekensysteem niet kent, en dat kan ook telkens, maar dieper en dieper. De natuur wil jou dan in een restrictie krijgen om je te beveiligen, wat een beetje moeders eigen is, dus dat kan een bepaalde benauwdheid zijn, een onrust. Maar die benauwdheid die de moeder van de eenzaamheid heeft gestuurd, is dan als hoger principe van de restrictie ook weer voor te stellen als een moeder, als een bijmoeder. Dat geeft een enorme worsteling met het vlees, want het vlees ziet jou als haar kind. Zij wil jou bezitten, gebruiken, misbruiken, enzovoort. Vandaar dus de worsteling tussen meerdere vrouwen, en daar zit jij tussenin, en daar word jij door verscheurd, maar die scheuring is een scheuring tussen het vleeselijke en geestelijke. In de arena wordt gij tegengehouden, want dingen moeten eerst dieper doorgetest worden en doorgezuiverd. De oude patronen moeten weg, afgebroken worden, en er zullen natuurrivieren doorheen gaan lopen die nieuwe vruchtbaarheid gaan geven. Het zijn ook voortekenen van het hogere touw. Het gaat erom oorlogskundig te blijven. Zolang het druppelt is het waardevol en blijft het spiegelend in de zin dat het kan inspireren. Zonder grenzen geen pad. Wees geen deserteur, maar ook geen blinde vuistvechter of materialistisch leger. Het is en blijft territoriale oorlogsvoering in een verzetsleger die dus alleen naar buiten treedt wanneer dit zo in het eeuwige woord wordt toegelaten. Dus zoek de dingen die boven zijn, oorlogvoerende in de hogere gewesten en dit heeft neerslag in de lagere gewesten. Daarom bent gij hier ook, om die lagere systemen te vernietigen, te herzien. Dit gebeurt van binnenuit. Het moet tot hogere, geestelijke vormen gaan, dus het marktelement moet weg, en oorlogskundig fundament moet ervoor in de plaats, en dat is met alles zo. In die zin zijn er dan een heleboel vormen nodig, zoals het woord ook uit een heleboel vormen bestaat waarin alles samengebracht wordt zodat het lagere weg kan vallen. Het gaat om het grotere verband, om terugkeren naar de natuur, naar je binnenste. De mens moet worden als een honingbij, dus worstelen met de bloemen voor honing, en dat worstelen is met herinneringen. Met boeken, met metaforen enzovoort, dus eigenlijk ook wat de leeuw doet, het verzetten, maar wel tot onderwerp van testen te houden. De spiegelingen deugen dan niet. Het gaat zich allemaal vervormen en dan ontstaat er een hele andere wereld. Zo zit de wereld vandaag de dag in elkaar, dus daarom is er het thema de honing bij. En ook de leeuw. Het gaat over de bron, maar die bron is ook weer onzuiver, dus die moet nog gezuiverd worden, dus je kan niet zomaar vasthouden, maar moet ook worstelen. Soms moeten dingen weg uit het hoofd en moet het hart ermee verder, dus weer heel voorzichtig, als een honingbij die dus niet de bloem totaal vermorzelt en ook niet totaal door de bloem wordt vermorzeld, maar die dus de instrumenten heeft om het diepere uit die bloem te halen. Het gaat om de honing van de gezuiverde kern en dan blijven zuiveren, zoals de bij ook doet. Naar de korf nemen zodat het verder bewerkt wordt, telkens weer diepere lagen. In dat proces kan het vleeselijke afsterven, wat je grijpt spoelt weg. Glijd weg. Je kunt het niet rechtstreeks pakken, alleen spelende wijs kun je ermee omgaan, dus niet het directe, dus dit is het hele hongerbroodprincipe. Dat de mens hierin wordt gegooid is om de mens niet te laten dichtgroeien, maar andere lagen te ontdekken, volgzaam te worden, vindingrijk. Maar dit gaat niet buiten het lijden en de fuik om. Wat je grijpt rent van je weg, waar je naartoe loopt komt steeds verder weg te liggen. Daarom is het onderwijs ook omhuld met veel verhalen, anders zou het veel te gevaarlijk zijn. En het spelen der wijze is dan ook een soort worstelen. Maar die testfactor moet er dus wel blijven. Er is een zekere kenniswil, maar die is ondergeschikt aan de eeuwige kennis, dus alle wil die daarbuiten valt moet daarop afbreken, alle vleeselijke wil. Hetzelfde geldt voor kennisgeluk en kennisnut. Het is allemaal ondergeschikt aan de eeuwige kennis zelf. Het zijn maar fragmenten, en ja, je kunt eruit putten als een herinnering, als een bij die deze bloem zo nu en dan bezoekt, maar er zijn veel meer bloemen en er komen telkens weer nieuwe velden bij door de bij, die ook weer te maken heeft met de bestuiving. Het gaat dus erom je pad te vinden als één bij. Soms kun je naar bepaalde bloemen terug of bepaalde contacten. Dat wil niet zeggen dat er geen worsteling is. Het kost bij iets om honing uit de bloem te ontrekken, het honingbeginsel, allemaal rauw materiaal nog. Soms is er even een doorbraak en dan later gaat die overstroming zich weer minderen en dan moet je weer verder verdiepen. Blokkades zijn er dus ook voor om dit pad te leiden. Leven is in de grenzen, zonder grenzen is er geen pad. Je mag je dus ook verheugen in de blokkades, restricties, want het leidt naar nieuwe bronnen, niet telkens alleen maar naar de oude, want dan gaat het vergiftigen. Het hongerlijden moet groot, diep en langdurend, chronisch, genoeg zijn om de machten van het vlees te verbreken. Het is dus een grote oorlog. De mens is omringd door golems met hun vatsige lijven die allemaal in laagjes zijn opgebouwd. Nu gaat het er om doorgang te vinden in de wildernis, woestijn, om het van je af te krijgen. Er moet namelijk ook zuivering komen in het verdiepen. 13. Het gebruik van hyperbole, worstel ermee in de geestelijke arena voor uiteindelijke geestelijke leiding. En dat is er alleen als dingen rijp zijn geworden. Daarvoor ligt altijd die worsteling. Het lijden houdt dus ook in al die onzekerheden en die moeten rijpen voordat het het geweten mag binnengaan of de weter. Daarom is het dus juist ook beter om in de twijfelzone te leven in de testzone. Hiervoor kun je een soort van onderwereldtocht gaan maken om van iets los te komen of om duidelijkheid te krijgen omtrent deze dingen. Een eenmansweg in deze wereld is gewoon niet mogelijk, ook omdat gij in ballingschap bent, anders leert gij de wereld niet kennen. Gij bestaat niet voor pijn en moeite op zich, maar voor kennis en geoefendheid. Het geleide leven kenmerkt zich door de worsteling met jezelf en je interpretatie. Ontbreekt die worsteling, dan kun je je afvragen of je wel geleid leeft. Vaak is datgene waarvan men denkt dat het geleid leven is gewoon sociaal leven. Zie het lijden als een bloem, een bloem van de armoede. Het lijden is een boodschap. Er moet onderscheid zijn, er moeten zekere grenzen zijn. Er moet een zekere discipline zijn. Ga niet met een gebrek aan wapens in het hol van de leeuw. Wanneer valt er wat te vieren? Als mensen loskomen van bepaalde verderfelijke menselijke tradities... maar de mens wordt vaak bedrogen dat hij al heel ver is en het allemaal al heel goed doet... De mens heeft een strijd te voeren. Natuurlijk is de mens verwond en een mens moet ook van alles leren. Je kunt de geestelijke strijd niet vervangen door iets anders, de watervallen. Rivieren en zeeën stromen uit het lichaam van moeder wildernis, Maar de mens is ontvoerd, ver weg van haar. Ik zag de stromen van de watervallen, de rivieren en de zeeën uit haar stromen. Zij was hier, met mij, maar alles was maar ten dele. Ik begon toen het woord te lezen. Ik was me bewust van de opdracht, zwart-wit denken is niet eerlijk naar het geheel. Wel kunnen deze hyperbolen dus soms gebruikt worden. Kinderen moeten al jong het verschil leren kennen tussen het vleeselijke en het geestelijke en dat het geestelijke een strijd heeft te voeren tegen het vleeslijke, elke dag weer. Daarom moeten ze leren elke dag als ze opstaan de geestelijke wapenrusting aan te doen, want er is een vijand die op hen jaagt. De mens moet eerst het gif leren kennen en zo de natuur. Daar kan niemand omheen. De mens is vergiftigd door het valse woord, gij strijdt niet zomaar tegen een individu of ieder individu, omdat er machtsstructuren achter liggen. Er wordt een rat voor de ogen van de mens gedraaid. Het is niet erg om tegenstrijdig te zijn, want je moet een bepaalde psychedelische invalshoek hebben met deze dingen. Dat hoort ook weer bij de oorlogskunde. De macht van het geld werkt met camouflage. Ze zijn statisch, maar als ze bewegen dan gaat alles snel. Geld is een strikker en een jager die zichzelf niet wil prijsgeven. Ze zijn heel erg gepolijst, uitgekookt, om hun macht te waarborgen en wekken zo allerlei schijn op. Het zijn boeren die wat schoffelen. Dokteren is altijd pappen en nat houden, dus soms vergif, soms het gif verzoeten, soms naar binnen halen en dan weer afstoten. Nostalgie is bitterzoet. Zinloosheid is voor de oppervlakkige, maar in de diepte is betekenis. In de wereld van de dromen liggen bepaalde tekenen verborgen, tekenen om bepaalde dingen te laten wegvallen en veranderen. Eerst moet je een gevangenis gaan ontdekken voordat je eruit kunt komen. Eerst moet je het voelen. De orde van de mens is vaak zwendel, in de samenleving is de richting verkeerd, dus dan gaat het erom weer richting te vinden en dan is het leven van stap tot stap. Niet te snel willen gaan, niets overslaan. Dus terugkeren tot de beginprincipes van het testen en onderzoeken, het twijfelen, dus het komen tot de leegte en de chaos en niet tot valse, gemaakte orde. De mens koopt heel wat orde in, maar het is dus vaak zwendel. Er zijn zoveel valstrikken op het pad. Aan die worsteling ontkom je dus niet. Aan piekeren kun je dus ook niet ontvluchten. Verhalen zijn een soort hulpmiddel om te testen in de diepere lagen. Het woord is sober. Het gaat er dus om veel bewuster te leven en veel voorzichtiger. En het geestelijke op zich moet ook sober worden, want er is zoveel vleeselijkheid in het geestelijke. Het godraadsel moet dus opgelost worden, anders kan de mens niet verder. Er moet dus een wachten komen voor zowel oor als mond. Als er geen wachten voor de mond is, dan kan het oor nooit geopend worden. De mens bidt en bidt maar, spreekt en spreekt maar. Maar dit houdt juist de doorboring en besnijdenis van het oor tegen... ...waardoor geleide kennis zou moeten komen. De mens is door zijn grote, overmoedige en roekeloze mond... ...aan hele andere goden verbonden. Meer aan de goden van de buik dan de god van het oor, van het zwijgoffer, van het luisteren. Stormen komen van Orion en moeten ervoor zorgen dat er niets vastgroeit, niets verdicht wordt, dat er niets vergeten wordt vanwege de hogere verbanden en onderscheidingen. Wees maar blij met deze vaagheid en mist, zodat je niet te snel gaat. Eerst moet het dieper. Alle woorden zullen zich verdiepen en zullen van betekenis veranderen, andere verbindingen en samenhang krijgen, andere richting. Juist als de personificatie te veel wordt weggehaald en het te eenzijdig wordt gemaakt, dan sterft het. Als een dode kunst. Maar het kan aan twee kanten ervan afvallen, vallen, want het fundament van de personificatie, van de archetypes, is altijd de principes. Als er geen principes zijn en ze gebruiken toch het woord God, dan heeft het geen fundament en is het ook dood. Alles hangt aan een zijde draadje. De bruggen storten in en worden opnieuw opgebouwd. En dan zie je het hele gradenstelsel van de spiegelingen daarvan om je heen. En die hebben ten nut om die brug te bouwen, om tot het hogere te komen. Dus al die situaties en al die mensen zijn belangrijke tredes op die trap, waarvan er geen één overgeslagen mag worden, want dan val je in een gat. Ze zijn dus allemaal belangrijk en hebben allemaal een eigen betekenis, een eigen les. Heel veel puzzel en pieker werkt dus, alleen in het werk is er namelijk de ware rust, dus daar kun je soms van wakker liggen. Als je wakker bent in de nacht of je ligt wat te woelen en je komt maar niet in slaap, dan betekent dit dus dat je specifiek naar bepaalde treden wordt geleid die belangrijk zijn. Die nog wat moeten aandikken? Dus waaruit de boodschap en betekenis dieper gefiltreerd moet worden om verder te kunnen. Je bent dan niet in de dagwereld, in de waakwereld, maar ook niet geheel in de slaapwereld, maar in een tussenzone, de twilight zone en die is heel surreal en is dus ook een eigen wereld, ook al denk je misschien dan dat je nog wakker bent op aarde. Maar in de wereld tussen slapen en waken moet die trap dus gebouwd worden naar de paradijsaarde. 14. Het vlees sterft in de diepe afgrond, strijd is zicht. Hoe meer zicht, hoe meer strijd hoe meer de gevangenissen ervaren worden. Zij die geen zicht hebben, hebben veelal die strijd ook niet op dat niveau. Het geleid worden is dus een heel smal pad. Hoe meer geleid het is, hoe smaller het pad, maar dat is ook de bedoeling voor het hogere touw. Het lijden is een zintuig. Om af te sterven aan iets moet je heel veel overdenking doen, want dan kom je tot de wortels en kan het waarlijk afsterven, en die dood is een mooie dood, een beeld van de diepte overdenking, want anders zou het slechts symptoombestrijding zijn. Het sterven kan dus plaatsvinden in die diepe afgrond van de overpijnzingen, waar je ook tot stilte kan komen. Zij die niet overdenken hebben hun eigen dood, maar dat is een hele andere dood, meer als een soort drugs. Het kost moet en doorzettingsvermogen om tot het ware lijden te komen van het overdenken en zo tot het ware sterven. Termen zoals sterven, wedergeboorte, opname enzovoort zijn beelden van diepere processen die bezocht kunnen worden in de wetenschappen van deze termen. Als je volhardend wacht, dan wordt dat tot een eigen zintuig. Dat moet een gewoonte worden, een natuur. Niks is eenmalig, dat je zomaar een keer geluk hebt. Het is iets wat zo moet groeien, door oefenen en oefenen, volharden en volharden, en niet toegeven aan verleidingen. Het is dikke vette oorlog overal. Het beest wil niet loslaten. Het drijft de mens inderdaad tot waanzin, tot het breekpunt, zodat je nog meer je innerlijke wereld gaat opzoeken. Dat is dus allemaal ten doel om de mens terug te drijven tot de oernatuur baarmoeder. Iedere geestelijkheid is onderworpen aan de eeuwige kennis. Vrijheid is een waan, want je bent dan toch weer aan iets gebonden, wordt toch weer door iets geleid of misleid, dus je kunt dan het best in het eeuwige touw zijn. Het geestelijke staat nooit op zichzelf. Het gaat tot veel diepere bronnen en stroomt daaruit voort. Dus allemaal overmatig op het geestelijke gericht te zijn kan losbollerigheid veroorzaken dat je het lijden, de moeder aarde van je afwerpt. Dat kan heel subtiel gaan. Het is een drugs, dus het kan je zelfs het gevoel geven dat je goed bezig bent of dit nodig hebt, terwijl je gewoon gelokt wordt door iets, door een roofdier. Het is dus ook goed terug te keren naar het basisonderwijs om daaraan te ontkomen. We zeggen daarom altijd dat het niet stopt met het ontvangen van het geestelijke. Het begint er slechts mee, want daarna moet de mens de eeuwige kennis ontvangen en het eeuwige touw. Er zijn dus altijd grenzen en dan zijn er veel verleidingen om tot snelle beesten te gaan. Aan jezelf werken betekent juist het minder worden, het afdalen om los te komen van je valse, vleeselijke opgeblazen zelf, om dan je verloren collectieve zelf te vinden wat rondhangt in alles om je heen. Het is een onderdeel van het testen, want als je te zelfbewust bent, dan kun je niet eens testen, zonder verbrokenheid, geen wedergeboorte, je helpt door de kennis te helpen, de hogere verbanden. Het vlees verzint altijd weer excuses, dus dat moet eraf. Het zintuig van het lijden herkent het ene in het andere. Het is niet iets zoetsappigs, maar een worsteling in de arena. Het zal niet voor het verkeerde doel leiden, geen tijd verspillen, niet op de verkeerde plaatsen uithangen. Je test altijd dingen aan het verband, niet aan het eenzijdige lagere zelf. Het gaat om een volkomen offer, volkomen jezelf geven en geen reserves erop nahouden, of van ja, later, of eerst dit, eerst dat, lichtzinnigheid is hierin tegengesteld aan boetvaardigheid. Lichtzinnig is het gedrag van de deserteur. De natuur zal het op de juiste tijd doen, niets te vroeg, niets te laat. De tussenstappen worden vanzelf duidelijk in de leegtes, in het gemis, daar is het ook voor. In licht en volheid zou het nooit geopenbaard kunnen worden. Alles buiten de metaforische tranenrivier is waardeloos, doods, pseudo, excusesmakende enzovoort. De mens is een rover als de mens niet tot de tranenrivieren is gekomen. Dat is niet zomaar een ervaring, maar een keuze. Het vlees doet aan zelfcomplimentatie om de boetvaardigheid in te dammen. Er is geen leven zonder de tranen. Het vlees maakt voortdurend excuses en dat kan allemaal heel vroom klinken. De tranen gaan terug naar de bron. Het is de levensadem, er is geen wedergeboorte zonder de tranen. Geestelijke tranen zijn een teken van ware verbrokenheid. Het mindere moet namelijk tot een climax komen waarin het vlees breekt zodat er doorstroom is. Daar mag niet lichtzinnig over gesproken worden. De verbroken mens heeft niets meer om nog mee te pronken. Hij is alles kwijt en kan zo tot de wildernis opgenomen worden. Het vlees heeft zijn eigen geestelijkheid wat bedrieglijk denkt en wat heel subtiel kan gaan. Iedereen kan een geestelijk verhaal ophangen en doen alsof alles zo goed gaat. Een mens luistert niet totdat hij weent. Dan is er zachte vruchtbare grond van binnen. Voorzichtigheid kan nooit genoeg zijn in deze gevaarlijke gebieden. Alleen de tranen zijn de ware grenzen. De bron van al het leven, als de verbrokenheid er niet zou zijn, zou de energie oppotten en brengt het je op een dwaalspoor. Gij bent in het bedriegelijke domein buiten het paradijs, waar gij dus uzelf niet kunt vertrouwen. Daar stroomt die rivier ook weer doorheen. Bent gij niet in die rivier, dan bent gij te betreuren en is het leven in u niet. Dus dat mag je in jezelf gaan bemerken hoe diep je in die rivier bent, en dan dieper gaan. Gij moet de Tranenrivier volgen, helemaal terug, door het Oer tot Orion tot het scheppingsgeheim en de bron van al het leven. Kent gij deze rivier? Hebt gij van deze rivier gedronken en bent gij tot haar geheimen gekomen? Hebt gij in deze rivier gezwommen en hebt gij erin gebaden en gedoken? Zo niet, dan bent gij ernstig te betreuren, want dan is het leven in u niet. Waar hebt gij die tranen al ontvangen? Waar stromen die rivieren ergens door uw leven? Waar en wanneer werden die bronnen in u ontsloten? Gij kunt u ook afvragen waar die rivier nog ontbreekt in uw leven en u er dan voor openstellen, als een wenend kind, want de baby is gewoon dood als het niet weent bij de geboorte. Daar mag gij u dus ook ernstig naar uitstrekken, overal in uw leven waar gij die tranen nog niet hebt ontvangen, als de late regen. Gij moogt u zelf ook oproepen om geestelijk te wenen, zodat er vruchtbaarheid in uw leven komt en u later ook een oogst hebt. 15. De eeuwige kennis bestaat in de test De eeuwige kennis is voornamelijk het testen, de hele wetenschap ervan omdat daarin de zuivere eeuwige kennis is, dus het staat er niet los van. En het ware openstellen voor de eeuwige kennis wil dan ook dat het zuiver is, dus kom je automatisch bij het testen terecht en de mate van het openstellen voor de eeuwige kennis wordt dan ook juist afgelezen en afgemeten aan de mate waarin je test. Dit testen moet dus ook weer getest worden, en dat testen ook weer, enzovoort, vandaar het eeuwige testen, en dat kan dus via verschillende gelijkenissen uitgewerkt worden testresultaten moeten dus verder ook altijd getest worden. Het is dus een hele worsteling. Testgehoorzaamheid. Het punt is dus dat je zelf helemaal niks mag toelaten in het testen. Als je het diepte testen in wil gaan, maar dat je door je testgehoorzaamheid door de eeuwige kennis wordt beloond. Er moet dus juist een enorme voorzichtigheid en vrezen zijn, anders wordt het weer te direct en doe je het weer zelf. Het gaat om het zaaien, dus niet zomaar toelaten. Als je dan in de leegte terechtkomt omdat je niets meer toelaat, moet je dus volhouden, want die leegte gaat weer geboorte geven en die leegte moet ook weer getest worden, enzovoort. Daarvoor moet je alles afleggen, ook je zienswijze. Je mag er geen enkele theologie op nahouden, moet je allemaal afleggen, anders kom je er niet door. Pas later gaan er dan geteste werkelijkheden in je ontwikkelen en krijg je gegronde ideeën daardoor. Die zijn dan ook niet meer weg te krijgen. Dat is dan de schepping. Dus niet zomaar aan land gaan, ook al had je dat land eerst. Eerst het water in en daar blijven. Blijven testen, niet overmoedig denken dat er land is, want het kan een spiegeling zijn. Absolute leegte is onmogelijk. De opstuwende krachten liggen in de diepte en je moet op zoek gaan naar die bronnen van authentieke natuur waar geen vleeselijke of menselijke inmenging is. Alles moet getest worden aan kennis en geleid worden. Piekeren en twijfel is belangrijk, zelfs in het hogere touw, als een teken van voorzichtigheid en zelfonderzoek. Dus wees maar blij, voortdurende zelfveroordeling dus, om gevoelig te blijven. Het testen is een innerlijk gevecht. Daarin moet je uit diepere bronnen zien te putten en loskomen van allerlei aardse romantiek, ook theologisch gezien. Want het is een worsteling en die kan rijpen tot volwassenheid, maar dat kan alleen in gevangenschap en verbrokenheid. Zolang dat er niet is, is die worsteling er. Totdat alles dus meer geleid is, maar dan kom je weer in andere worstelingen. Het doen begint altijd bij het denken en dat begint altijd bij het testen. Het vleeselijke zal altijd de nuttige dingen tot nutteloos bestempelen. En nutteloze dingen tot nuttig en is hierin altijd heel bekrompen en eenzijdig. Het gaat erom laag profiel te houden. Het is een strijd in de geestelijke wereld niet tegen vlees en bloed. Dat betekent niet sneller gaan dan het gaat. Dus gewoon het lijden volgen de diepte in zodat het door natuurlijke processen kan gaan. Laag profiel houden betekent ook niet te veel aandacht van die geesten trekken in de zin dat je geen naam en stad gaat bouwen, niet te veel op de voorgrond treedt. De honden moeten getemd worden en je moet zo min mogelijk slapende beesten wakker maken, maar als het toch gebeurt dan is dat een gevecht om een of andere doorgang in de onderwereld. Kennis is een grote hemelse zwakheid. Namelijk het weten niets te weten, de hemelse kennis is daarom niet hoogmoedig en ook niet alwetend, want de kennis sterft altijd weer om zo tot diepere kennis te komen. De kennis is heel sober, niet opgeblazen. Zo is de kennis dan ook altijd leiding, plaatselijk en op zijn tijd... en zeer subtiel, niet overintellectueel. Zij die geleid worden zijn geen allesweters, maar zij weten wel waar het om gaat. Zij weten alleen wat zij moeten weten, wat voor dat moment belangrijk is. Het hoofd staat voor het verstand en kennis... maar er is ook zoveel vleeselijkheid die er dan af moet. Hart betekent altijd diepte, maar het hart is ook arglistig... Vandaar dat er telkens weer de noodzaak tot testen is, niet tot snelle conclusies komen. Er moet een nieuw pad aangelegd worden, het doorleven van het woord. Zomaar door strijd kom je er niet doorheen, maar alleen door de eeuwige kennis, alhoewel de eeuwige kennis zich wel weer in strijd kan omzetten en uiten. Strijd is een belangrijk onderdeel van het lijden en juist ook weer een soort geestelijke tocht. Het gaat erom de taal van de strijd te kennen, de tekenleer. De mens leeft op deze aarde te eenzijdig, te zwart-wit. En dat doet het bestaan ook geen recht. Die doorgangen komen de mens niet aanwaaien, maar die zitten in de hemelse literatuur. Het gaat erom de dingen in de juiste perspectieven te krijgen, hogere structuren te gaan zien. Het eeuwige touw zal alles overnemen, alles innemen. En dat begint bij een grote, zware gebrokenheid. Alle andere dingen zijn daar slechts een spiegeling van. Het woord is ook geen orakel wat je maar te pas en te onpas kan raadplegen omdat het iets is wat je zelf moet doorleven en waarvoor dus regels zijn. De kennis is sober en die pronkt ook niet. Het pad wordt bepaald door je eigen keuzes. Word vol met het woord om je wapenrusting op te bouwen, want het vlees biedt geen daadwerkelijke bescherming. Maar alleen maar schijnbescherming. Ga niet op dingen vooruit lopen, want dan raak je juist achter. Iedereen moet in de gaten blijven houden bij de beginselen te blijven die waren gegeven als de basis van het geleid worden. Als er vooruitgelopen wordt op dingen, dan wordt de mens teruggeroepen. De poort is eng en het pad is smal en kronkelig en er is een geleide weg door het moeilijke. Het is nu eenmaal een raadselachtige weg. 16. De strijd niet laag achter, werk in de mijnen om die beginselen uit te werken, te mijnen. Het zoete is een druk vandaag de dag waar velen naar grijpen als een soort van zwendel. Door het zoete of overpositieve wordt het zicht verminderd en groeit men vast. Dit gebeurt meestal in de stad. Natuurlijk is er ook een sober en bitter zoet maar dat is te verkrijgen in de diepte van de wildernis in het gevecht met de vijand. Gij kunt niet frivol zijn of ladunkend over deze strijd. Als gij een overwinning hebt behaald ligt trots altijd op de loer en dan wordt gij door de volgende, hogere vijand overwonnen. Daarom moet gij niet lachen als de dwaze, zelfs niet in de wildernis. Gij moet daarom de sobere vrees eren en u daaraan onderwerpen. Het is beter te vrezen dan vroegtijdig te lachen. Gij moet zelfs als gij diep in de wildernis bent nog loskomen van het stadse, en dat gaat dus allemaal door de strijd tegen de beesten daar. Gij moet worstelen met al het zoete en dat wat u probeert te lokken. Dit zijn de sieraden van het eeuwig leven, uw wapens waarmee gij de overwinning behaalt over uzelf. In het begin is dit als een wond op een wond, maar juist dat is nodig om te onthechten. Zelfverwennerij is een groot gevaar en een weg tot de ondergang. Als alles oppervlakkig blijft, dan komt gij nooit door de ingewikkelde vijandelijke linies heen. Oorlogskunde en kennis over de vijand is dus nodig, toch is er ook zoveel kennis die gij moet verliezen. Er is veel oude en verdraaide kennis. Alle onderdelen zijn belangrijk om het geheel te laten slagen. Dieper gaan is moeilijk omdat je tot onbekende terreinen komt, dus dat kan je dan overweldigen, omdat je het niet kent en er niet mee hebt leren omgaan en het nog niet hebt kunnen plaatsen. Sommige dingen kun je niet afschudden en die boren zich een weg diep in je hart, omdat het eeuwigheidswaarde draagt en absolute waarheden, maar om tot die volle waarheid te komen en de allerhoogste waarheid gaan die principes zich verfijnen en laten hun diepte zien, hun doorvertalingen. Dus alles is in stroming, gij wordt geleid tot de rivieren van vergetelheid als een kind speelt met speelgoed om bepaalde hogere realiteiten uit te beelden op een kinderlijke manier en daar ook hele. Sterke gevoelens en emoties bij heeft kunnen volwassenen soms zeggen het is niet waar, of het zijn wanen, of het kind stelt zich aan maar het kind spreekt over hogere dingen in zijn eigen taal. En dit kan dus heel belangrijk zijn. Zo is dat ook met de mens, dat de mens op zijn eigen niveau de hogere dingen uitdrukt in zijn eigen taal. De ogen worden geopend en men ziet dingen die men niet kan duiden. Alles om u heen is een archetype die naar diepere werkelijkheden wijst. Er is een veel groter plan achter alle dingen. Dus in wezen is er niets aan het toeval overgeleverd. Alles heeft een hogere orde. Juist door deze dingen kom je dan weer in diepere, grotere leegtes, maar midden in die leegtes zul je dan de eilanden gaan zien, want de ware leegte is nooit alleen maar leegte, maar juist een bron van creativiteit. Het vlees is kortzichtig, juist omdat het tegen de opvoeding door het woord vecht. Er is een bitter medicijn bereid voor deze dagen, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Bij sommige roofdieren moet gij uit de buurt blijven, en andere moet gij benaderen en dan moet gij goed toegerust zijn. De eeuwige kennis zal u hierin leiden. Zo wordt gij geleid naar de rivieren van de vergetelheid, waar gij de leegte ingaat, en alle valse kennis in sterft, alles zal een aantal malen zachter worden, maar daarin zal het ware harde zich wel ontwikkelen. Alles zal een aantal malen zachter worden, maar daarin zal het ware harde zich wel ontwikkelen. Het zal toch aankomen op de seizoenen, de seizoenen van grote strijd en seizoenen van kleine strijd. Soms zal het oorlogstijd zijn om gebied te winnen waar gij later weer verder kunt bouwen. Dan na de oorlogstijd kunt gij u richten op het bouwen. Er is inderdaad ook een tijd om te vluchten en een tijd om te lijden en een tijd van veel leren. Het eeuwige touw leidt tot de wildernis om zo de mens losser te maken van de stad, zodat de mens dieper overweldigd kan worden door de natuurbron, er is bewaakt gebied. En met dogmatische waakhonden die zo zijn gefokt proberen te praten, is vaak hetzelfde als in een wespennest lopen. Geef je ze één vinger, dan bijten ze je hele hand eraf, met alle gevolgen daarvan. Ze zijn gefokt om te doden en naar de afgrond te slepen. Moeilijke materie als dat zo diep in de familie zit... en helemaal als anderen daarbuiten er nog eens een schepje bovenop doen. Wat dat aangaat ruiken de aanschieren dan bloed. Depressie is als een vrouw die u bewapent. Het gaat om het leren herkennen waar het voor nodig is. Veel valse volwassenheid moet weggebroken worden. En ook belangrijk is het om te komen tot de kritiek ervan. Hierin zijn dus verschillende lijnen te volgen. Dieper komen is hoger komen, maar juist die extreme worden weer intensiever gemaakt door het contact met de andere dualiteiten. Dus er is een cirkel van essentiële dualiteiten om te kunnen ontwikkelen en doorgroeien. Als er één dualiteit mist, dan heeft dat ook een negatief effect op de andere dualiteiten. Daarom moet gij altijd in cirkels denken en die cirkels moeten verbroken worden door lijnen die leiden tot andere cirkels, ook bijvoorbeeld als in een spiraal, dit komt telkens weer terug, waarvan de bloemenvelden een symbool zijn en van de bijen die van bloem tot bloem gaan, van cirkel tot cirkel. Het resultaat hiervan is honing. Gij moet hiervoor dus blijven denken in cirkels, lijnen en verdiepingen, blijven afbreken en doorbreken en de stukjes rijgen en sorteren. Alles is cryptiek. Alles draagt een hogere boodschap die alleen maar tot u kan komen door dit proces. In principe is alles er dus al... Er is wezenlijk verschil tussen de arrogantie van de hogere kennis en de arrogantie van de pretentievolle lagere kennis, valse kennis en antikennis. De sobere arrogantie en rebelsheid is een wapen tegen het aardse systeem, Maak geen slapende honden of beesten wakker en prik niet in wespennesten, gij leeft van moment tot moment, in camouflage en slaat alleen toe wanneer het nodig is en gaat gij weer achter het schild. Dit zijn grote schilden. De hogere realiteiten en bewustzijnen, de hogere, buitenaardse en bovenaardse kennis wordt juist bevestigd door deze polariteiten, deze gevechten haakt zich juist in daardoor. Momenten van wanhoop en het gevoel vastgelopen te zijn, alsof je er nooit meer uitkomt, zijn belangrijk en haken u vast in de moederschoot. Alleen diepe, wanhopige verbrokenheid kan u aan de eeuwige kennis verbinden met eeuwige touwen. Zonder de eeuwige touwen zoudt gij kunnen wegleiden. Niet zomaar het innerlijk, maar de eeuwige kennis, hoe komt gij ergens vanaf? Een betere vraag is, hoe komt gij erin? Het duurt zo lang als het moet duren en het is een tunnel die absoluut niet voor zijn tijd afgekapt mag worden. Er moet tot de bodem van de put gegaan worden om daar een opening te zien. Een kind heeft soms vele nachtmerries waardoor het kind gillend wakker wordt en bang is om te slapen. Als een kind ouder wordt leert het kind de nachtmerries beter te begrijpen en de waarde ervan in te zien voor de oorlogskunde. Wanneer een vrome gaat slapen hoopt hij niet op mooie dromen maar op nachtmerries, want die brengen hem veel verder. Maar vraag hierin om de wil van de eeuwige kennis, de wil van het diepere woord, want het gaat om de oorlogskunde. Iets slechts kan onder de juiste voorwaarden worden tot iets goeds. De eeuwige kennis bestaat grotendeels uit oorlogskunde, het kennen van de vijand. Alleen zo leert gij de moeder kennen. De moeder is een oorlogsvoerder. Als gij zonder nachtmerries tot haar komt, zonder de littekens daarvan, dan kan ze u niet gebruiken... Wees daarom een verzamelaar van nachtmerries. Draag ze mee uw hele leven. Ze leiden u, onderwijzen u en strijden aan uw zijde. De grootste overwinning van een vijand over een mens is wanneer de vijand de mens blind heeft gemaakt voor hem. Het is zware, maar nodige oorlogskundige oefening. Het is kazernetijd. De eeuwige kennis laat u niet ongeleid. De eeuwige kennis gebruikt deze dingen. Zo wordt gij gevormd. De sobere vreze is de voorbode van het eeuwige touw om u los te kappen van allerlei roekeloosheid. Eerst moet gij ingesloten worden. Het innerlijk kan gevaarlijk zijn. Het gaat namelijk om de eeuwige kennis. Hier zijn zware voorwaarden voor. En dit gaat door scholing en gevechten, niet door mensen of aardse boeken, maar door loon wat je eerlijk hebt verdiend, niet door genade of door vaagheid. Ook is het zo dat veel hoge openbaring niet te begrijpen is, omdat het vaak als een brullende leeuw komt. Gij moet alles testen, onderzoeken en het goede behouden. De brullende leeuw is daar niet minder om als het niet te begrijpen is. Gij moet u zelf zelfs bewapenen met duistere raadsels waar gij de betekenis niet van kent. Gij zijt hier altijd door omringd, als labyrinthen en orakels, om de vijand en het vlees te verwarren. Gij moet door die verwarring heen, om alles uit te ziften. Gij moet leven vanuit het eeuwige touw, niet zomaar vanuit het innerlijk. De hogere regels moeten u binden en van daaruit moet gij leven, want er zijn ook valse binnensten en zij die de regels verachten. Er zijn valse leegtes. Deze vijanden zijn heel subtiel en soms moet gij u terugtrekken. De scholen van de eeuwige kennis zijn geen mensen en aardse boeken, maar de eeuwige kennis kan daar wel doorheen werken. De eeuwige kennis is dus zelf een soort boek of orakel waar gij uit put. De bedoeling van het naar de afgrond gaan is om van dingen los te komen. Gij mag hierin in nieuwe vormen communiceren, net als de bloemen en de planten die zijn ook vrijgekomen en leven op een andere manier. Er hoeft niets geforceerd te worden, maar er mag ontdekt worden de diepere lagen van het leven. Er is een dunne draad over de afgrond en daaronder zijn vangnetten. Zo mag hij leren in balans te blijven, om zo naar de overkant te gaan, de mens opgesloten in het lagere bewustzijn. De mens zit opgesloten in zichzelf in het lagere bewustzijn, ontdaan van de eeuwige kennis. Door contact met de moedergrond, moeder aarde, door onder de grond te gaan, komt gij onder de modder, wordt gij met haar bekleed. Soms moet de mens in woeste zee of rivieren geworpen worden om te ontkomen. Gij bent in gevecht met beesten. 17. De verborgen weg. De mens moet veel afleren en diepere betekenis vinden voor de ontwikkeling en verfijning van de ziel. Hiervoor is de natuurkennis een school diep in u, de verwonding hebt gij nodig om verder te komen. Het is een tropentocht. Het wil niet altijd zeggen dat gij dingen ziet aankomen, maar gij kunt wel snel handelen. En het tot goed gebruik wenden. Het is soms doorbijten en net nog even de laatste stoot en dan weg. En soms moet gij al veel eerder weg om aan dingen te ontkomen. Soms moet gij een omweg nemen en er langs heen gaan. Daar is een weg voor, een verborgen weg. Pak het niet roekeloos aan, maar met beleid en geduld. Het eeuwige touw leidt dieper in de wildernis. Dit is alles behalve een snel proces. Het gaat om alle tussenstappen om een goed fundament te hebben. Gij moet wedergeboren worden in ijs. Iedereen moet wedergeboren worden in ijs, dus te snel het ijs wegkappen of weg te duwen zou dit proces afbreken. Gij moet komen tot het eeuwige ijs en zo dieper de duisternis in. Alles draagt een boodschap, voor elke druppel ijs moet gij hard werken. Het ijs ontstaat ook in de leegte als een meer agressieve of juist meer onbereikbare leegte. Het ijs is om je los te kappen, om de leegte veilig te stellen. Dit pad leidt verder tot de duisternis. Hierin zijn dus veel beproevingen en veel gevechten. Ergens op het hongerpad sterft de mens de brute dood aan zichzelf... en dan komt de opname als een beeld van de eeuwige kennis die de mens opneemt. De wedergeboorte is niet een eenmalig iets. Maar telkens weer, zoals ook het aan jezelf sterven. Geestelijkheid maakt dingen vaak te licht en dan wordt het te vaag. Vaagheid is op zich niet erg maar het moet wel een goed, verantwoord patroon hebben, zoals bijvoorbeeld oorlogskunde of wat dan ook. Geestelijk oorlog voeren of iets delen met anderen al dan niet als confrontatie hangt helemaal van de situatie en het seizoen af, of je daarvoor geleid wordt. Er zijn tijden dat je naar buiten kan treden, en soms weer tijden om je terug te trekken, en dat kan ook heel goed een golfbeweging zijn, heen en weer. Ga met de dingen om als een diepzeeduiker. Als gij niet met voorbeelden kunt omgaan en het uit het verband haalt dan wordt het heel lastig. De eeuwige kennis bestaat uit duizenden regels waar het allemaal vanaf hangt. Daarom is het eeuwige touw er voor leiding. De mens kan het niet klaarspelen met zijn verstand, vandaar dat onderwerping aan de diepere bron belangrijk is aan de eeuwige kennis. De mens moet leren tegen de stroom in te zwemmen om terug te gaan naar de bron. Dat is ook een test. De eeuwige kennis is de voortgaande openbaring, maar ook de teruggaande openbaring. De eeuwige kennis heeft geen begin en geen einde. Het is eindeloos. De zee laat in het groot het stervensproces en de wedergeboorte zien, wat een baarmoederprincipe is. Het gezichtspunt blijft hierin dus draaien.